Alhamdulillah. الله ik woon aangezien er een paar nieuwe gezichten, aangezien dat er nieuwe gezichten zijn en, uh, en alhamdulillah dacht ik ik ga een beetje de, de halaq aanpassen aan de realiteit. Yani, dat zoals Ali radiyallahu ta'ala heeft gezegd, hadithu alnaz ala qadri uqolihim, spreek met de mensen op, uh, op hun vermogen, uh, daarom inshallah ga ik proberen aanpassen. Als er vragen zouden zijn of als er onduidelijkheden zouden zijn, inshallah hou het bij, schrijf het even op. De broeders inshallah kunnen uh, A4 blok in het midden liggen of zo en een biek. En dan kunnen inshallah de broeders die een vraag willen stellen of zo, of een, een, een verduidelijking zouden willen, die kunnen dat even opschrijven tot straks inshallah na de halaqa en kunnen jullie die vragen stellen bij iedereen. En ik dus schaam jullie helemaal niet voor een vraag te stellen, er zijn geen domme vragen. Er zijn misschien domme antwoorden, in een domme vraag bestaat En niet elke vraag die jullie stellen is geen probleem inshallah, stel maar uh, jullie vragen of verduidelijkingen vragen. Al-Muhim. wanneer wij zeggen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer wij spreken over onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Denken we onmiddellijk. Of dat is het beeld dat we hebben gekregen. Van de Carrefour-moslims. Zoals ik hen noem. Die moslims die selectief islam nemen en die zogezegde imams die dan zogezegd de islam verkondigen de zuivere ware islam verkondigen we hebben een beeld gekregen van de profeet sallallahu alaihi sallam dat dat een cocktail is van Gandhi, Dalai Lama, Mohammed sallallahu alaihi sallam een beetje van die uh, uh, fantasie Jezus van het Christendom die zijn wang geeft en die een klap krijgt aan de ene wang die zijn andere wang keert Alsof onze profeet sallallahu alaihi wasallam sallam een vernederde man was een man die zichzelf liet doen. Een man die nooit reageerde. Wie was de profeet sallallahu alayhi wa Hoe waren de sahaba radiyallahu ta'ala aan En hoe waren de volgelingen van de profeet sallallahu alayhi en, en, hu, en, mutsan, en, hu, en de sahaba radiyallahu ta'ala aan Inshallah met deze korte halaqa. ga ik proberen te verduidelijken. Wie een moslim moet zijn. En hoe een moslim moet zijn. En hoe een moslim moet denken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een hadith sahih. In een authentieke overlevering. Man En in een andere riwaai, in andere hadith zegt hij. Qad maata meitat jahiliya. Degene die sterft. En hij heeft niet gestreden. Of hij heeft zichzelf niet klaargemaakt om te gaan strijden. Hij sterft op een vertakking van hypocrisie. En in een andere riwaai. Hij sterft als in de pre-islamitische tijd. Ja, in de tijd voor het islam. Waarom begin ik met deze hadith, beste broeders? De dag van vandaag het concept van al-jihad à het concept van al-mujahid te zijn. Het concept van al shahada vis à de martelaarschap voor in de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala, dat is een misdaad geworden. Al-jihad is een misdaad geworden. Spreken over al-jihad is een misdaad geworden. Uh, het verheerlijken van de mujahideen is een strafbare zaak geworden. Wanneer iemand zegt, moge Allah subhanahu wa ta'ala de martelaarschap geven, denken mensen onmiddellijk aan bloedvergieten, aan onschuldige mensen doden. Denken wij direct aan het beeld van een oude vrouw met, met een manje in haar hand die net terugkomt van bij de bakker en die dan opgeblazen wordt door een moslim met een baard. Wij krijgen onmiddellijk het beeld van... Amerika, het beeld dat Amerika ons wilt geven over islam, terwijl dat een verkeerd beeld is. Wij moeten ons niet schamen wanneer wij zeggen dat wij een umma zijn van al-jihad fi Wij zijn een umma dat gebouwd is op een jihad fi Wij zijn een umma dat gebouwd is op de beste, de meest moedige, de meest trotse, de, de sterkste man die ooit in de geschiedenis op aarde heeft gewandeld. Mohammed alayhi salatu wa Want het is die man de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei in een hadith sahih, ik wenste, en dit is de profeet sallallahu hij heeft het allerhoogste niveau van de mensheid. Hij zegt over zichzelf, ik ben de beste onder de kinderen van Adam zonder twijfel. En deze man zegt over zichzelf, ik wenste om te strijden in het pad van Allah. En dan de martelaarschap krijgen. En dan terug te strijden. En terug de martelaarschap krijgen. En dan terug te strijden. En terug de martelaarschap te krijgen. Dit is de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Waarom zei hij dat? Omdat het niveau van een martelaar enorm is. Een martelaar heeft het allerhoogste niveau van deze umma. En de profeet zal alaihi wasallam wenste deze, deze, deze, deze status te krijgen. Omdat hij weet welke status dat is. En hij probeerde onze les te leren. Van wens dit. Wens die martelaarschap. Want dat is de beste, de beste beloning die een persoon kan krijgen. En Allah subhanahu wa ta'ala bevestigt dit. En ik gewoon, wanneer ik spreek over jihad visabilillah. Nu ben ik niet bezig over jihad ou nefs. Voor alle duidelijkheid. Ik ben bezig over jihad visabilillah. De militaire jihad visabilillah. Het veroveren van de landen. Het bestrijden van de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Zodat het woord van Allah subhanahu wa ta'ala het allerhoogste is. En het woord van de ongelovigen het laagste is. Dit is waarover wij spreken. En dit is waarover de profeet salallahu alayhi wa sallam sprak. En zo was Mohammed alayhi wa salam. Hij leefde met, met dit doel. En zijn sahaba waren hetzelfde. Een heel gekende dua van Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. En hij, was. hij zei, o oh Allah... Geef mij de shahada visabilillah in, de, in, de, in, in, in, in, de, in het dorp of in de stad van uw profeet. Hij vroeg de martelaarschap in Medina al munawwarah Bepaalde sahaba begrepen dat niet. Ze zeiden, ja Omar. Yibn al-Khattab. Jij spreekt over shahada te krijgen waar? In de, in, de, in de stad van de profeet. Terwijl hij khalifa was. Hij was amir al-Mominin. Hij regeerde... ...over bijna twee derde van de wereld. Over het Perzische Rijk, over het Romeinse Rijk, over Irak. Al deze regio's, over Jemen, over het Arabische shira Al die regio's waren ingenomen en veroverd door de moslims. En Omar ibn al-Khattab, de leider van de moslims, hij zegt... ...oh Allah, geef mij de martelaarschap in de stad van uw profeet, salatu Terwijl geen enkel leger het in haar hoofd zou halen om Medina aan te vallen. Hoe kan hij de martelaarschap krijgen in die plaats? Kijk hoe Omar anhu. En zelfs Sahaba begrepen dat niet. Ze zeiden: hoe kom je erbij? Wat voor du'a is dit? Hij zei Naam, ik wens dit. Dat is mijn wens en zo wil ik sterven. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn du'a aanvaard. En hij heeft zijn du'a uh, aangehoord. En Omar anhu heeft de beste der beste dood gekregen. Hij werd gedood door een vijand, een mushrik. Een vijand van Allah subhanahu wa ta'ala in de Medina van de profeet, alayhi wa sallam, in de moskee van de profeet, alayhi wa sallam, in de mihrab van de profeet. Alayhi wa de allerhoogste niveau dat wij kunnen voorstellen. Hij vroeg dit en hij kreeg dit. En toen hij werd, sallam, sallam, en toen hij werd, uh, werd aangevallen en hij lag op zijn sterfbed. Hij zei, wie heeft mij aangevallen? Wie is degene die mij heeft aangevallen? Zij hebben gezegd, abu Lu'lu al Majusi, siqa Allah, die mushrik, die pers, haze alhamdulillah. Alhamdulillah dat degene die mij heeft gedood, geen enkele dag salaat heeft verricht voor Allah, waarmee hij mij zou kunnen aanpakken de dag des oordeels. Hij was blij dat, dat hij werd gedood door een kuiver en mushrik, door iemand die niet nila ala muhammad al rasulullah Waar zijn wij van deze gedachten, beste broeders? Waar zijn wij van deze gedachten? De gedachte van de shahada sabilillah, De gedachte van de jihad sabilillah. Waar zijn wij met deze gedachten? Waarom doen wij die dua niet? Waarom streven wij niet naar zulke doelen? Waarom blijven wij altijd maar denken aan deze wereldse zaken? Ik wil streven naar een werk. Ik wil streven naar een vrouw. Ik wil streven naar kinderen. Ik wil het Koran memoriseren. Ik wil dit. Ik wil dat. Wanneer, waarom zeggen wij niet? Ik wil shahada sabilillah? Ik wil een jihad visabilillah. Waarom? Wij verwachten altijd en wij wachten dat de mujahideen ons audio sturen, ons brieven sturen, ons uh, video sturen van geslaagde operaties van mujahideen in Afghanistan of in Irak of in Somalië of in Rwanda. Welke subhanallah. Zij doen wat zij doen. En wat doen wij? Ze hebben bereikt wat ze hebben bereikt. Ze volgen de voetstappen van de profeet wa sallam, en de Sahaba. Radiyallahu aan hun. Welkein, waar zijn wij? Waar zijn wij in heel dit verhaal? Is een moslim? Is een moslim gewoon iemand met een baard? Iemand met een Amis, iemand die vijf keer per dag biedt. Is dit een moslim? Iemand die de maand van Ramadan vest? En af en toe, wanneer hij naar Amra gaat en hij achter de komt te staan, dan huilt hij en ma inshallah doet hij zichzelf voor als een vrome moslim. En dan denkt hij dat hij het topniveau van de Iman heeft bereikt. Ja, subhanallah. Ja, subhanallah. En dan, wanneer wij spreken over jihad, spreken we enkel en alleen over theoretische zaken. El jihad is iets dat voortkomt in boeken van Sira, biografie van de profeet, biografie van de sahaba, geschiedenis, verhalen over de geschiedenis van de moslims. Oellekim, daar blijf het bij. Waarom kunnen we dat implementeren in onze levens? Waarom kunnen we er niet naar streven en naar leven? Waarom zijn wij niet zo? Waarom houden wij van deze wereldse zaken? En waarom zijn wij niet bereid om zaken op te offeren van onze dien? Want zo was de Profeet Sallallahu Als wij het leven van de Profeet Sallallahu Alaihi gaan bekijken en gaan bestuderen, en Hollang dat is heel belangrijk, om de sira van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam te bestuderen, om te kijken wie die man was en hoe die man leefde. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam was een weeskind om te beginnen. Hij heeft niet genoten van ouders en, zoals dat wij ervan genieten. Hij was een weeskind om te beginnen. Dat is al de eerste beproeving. En dat is al de eerste hardheid. De Profeet, alayhi wa sallam, toen hij naar buiten kwam, met zijn onmiddellijk werd hij public enemy number one. De meest gehate man op aarde was de Profeet. Alayhi wa sallam. Zij zeggen van ja, de Profeet wa sallam, was een man die gerespecteerd werd en die iedereen kende als het Sadiq al amen. Klopt. Maar toen hij kwam met La ila illallah Muhammad al-Rasulullah, is dat onmiddellijk veranderd. Onmiddellijk. Iedereen kent de, de Sora. Wat is sebeb de nuzul van deze eieren? Waarom is deze eieren ook geopenbaard? De profeet stond op een berg toch? En hij zei tegen de... Hij zei, ja Quraysh, kom samen, ik wil jullie iets vertellen. Hij verzamelde hun allemaal op de berg van de Safa. En dat is een hadith sahih. En al wie dat wil teruggaan, hier is de ibn Kathir. Hij kan de tefsir lezen van deze eieren. Hij zei tegen hun, als ik jullie zou zeggen... dat hier achter deze berg een leger schuilt... om jullie aan te vallen, zouden jullie mij geloven... Zij zeiden Allah, we kennen jou als al-Amin. We kennen jou als de waarachtige, de eerlijke. En we hebben in jou alleen maar eerlijkheid gezien. Hij zei wel, ik zeg tegen jullie, ik ben de boodschapper van Allah. En jullie moeten mijn dien aanvaarden. Wat hebben zij gezegd? abu hebben ze onmiddellijk tibbet je Ali had je metanah. Allah jou vervloekt ben je of Tabbat je vervloekt ben jij, ver, ver, vervloekt, vervloekt is jouw hand of zoiets in de aard. Hij zei voor dit heb je ons samengebracht. Onmiddellijk werd hij public enemy number one. Onmiddellijk werd hij gehaat en werd hij bestem, bestempeld als een leugenaar. En onmiddellijk begon de beproeving. Onmiddellijk werd hij beledigd en aangevallen. En daarom moet jullie dan niet verwonderd zijn wanneer jullie die kofar, die moucherikien van vandaag, wanneer jullie hen zien aanvallen doen op de moslims. Wanneer jullie hen zien, moslims beledigen en vernederen, verschiet er niet van, want dat hebben zij gedaan met de Profeet wa sallam, voor jullie. Verschiet er niet van, Ikwan. En die idee van beeldvorming, die idee dat de mensen van vandaag gebruiken, ja, uh, wij moeten goed zijn, wij moeten een goede Achnacht tonen. De broeder zei er straks, hij zei: Wanneer je bent aan het stappen, dan moet je plaats maken voor de Kevir, want hij moet zien dat je een goede moslim bent. Is er iemand op aarde nu? Die een betere gedachte heeft dan de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam? Hashem Adallah. Is er iemand op aarde die het beter kan uitleggen dan de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam? Tayyip, als hij de meest gehate man was op aarde, als hij beledigd werd, als hij aangevallen werd, als hij geboycott werd, als er constant, kom, als er constant werd uh, beraamd om hem te, te doden hoe haal het in je hoofd om in 2011 te geloven dat je goede beeldvorming zal doen en dat kofar zullen zeggen, mashaAllah, je bent een goede moslim. Als zij dat zelfs niet over de profeet, sallallahu alayhi sallam, hebben gezegd, hoe kunnen wij dan geloven dat zij dat over ons gaan zeggen? En Allah subhanahu wa ta'ala bevestigt dat in de Koran. Lentarda anka al wal nasara, hatta De joden en de christenen zullen jou niet aanvaarden of zullen niet tevreden zijn met jou tot je zoals hen werd tot je zoals hen wordt dit is de realiteit ikwoon. dus denk niet dat, dat de islam dat dat een dien is dat plotseling iedereen alle poorten opent voor u en mashallah en er zal geen probleem zijn en er zal geen hobbeltje zijn op, het, op de weg, helemaal niet waarom? want de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de sahaba radiallahu ta'ala hebben bewezen dat het niet zo is sahaba hebben meegemaakt wat wij in onze allerergste nachtmerrie niet kunnen, niet kunnen voorstellen die films van Freddy Krueger is een flauwe grap naast wat sahaba radiyallahu anhu hebben meegemaakt. Bilal radiyallahu anhu een hele rotsblok op zijn maag, op zijn borst. Sumeya radiyallahu anha, zij heeft een speren gekregen in haar geslachtsdeel. Zij is de allereerste martelaar in islam. Een speren in haar geslachtsdeel, waarom? En zij enkel en alleen omdat zij ze zei tegen haar, verlaat de godsdienst van Mohammed. Beledig Mohammed. Verlaat La ilaha illallah. Zeg dat onze godsdienst en onze dien beter is. Is dit niet wat, ze, wat zij vandaag doen? 44 landen op Afghanistan. Waarom? Verlaat Sharia. Verlaat islam. Vergeet islam en vergeet Sharia. Aanvaard democratie. Is dit niet hetzelfde? 44 landen die moslims dagelijks plat bombarderen. Waarom doen ze dat? Die gruwelijke beelden van Guantanamo en Abu Ghraib en de Bahraam gevangenis. Dat zij de gevangenen verkrachten. Dat zij de gevangenen misbruiken. Dat zij de Koran misbruiken. Dat zij de profeet, sallallahu alaihi wasallam beledigen. Waarom doen ze dat allemaal? Enkel en alleen om tegen u te zeggen... Ja, Abdallah, vergeet deze godsdienst. Vergeet dit pad van jihad. Vergeet dit pad van islam, van tawhid, van sharia. Vergeet dit pad. Zij proberen het tegenovergestelde te laten zien. Zoals de kuffar... De mushrikeen deden in de tijd van de profeet, Zo doen zij nog identiek hetzelfde. Dat is nu eenmaal wat zij moeten doen. Daarom zijn zij ook kufar Daarom zijn zij ook vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala over deze mensen. Inna Allah lil kafirin. Allah is een vijand voor de kufar. En zij zijn vijanden voor hem. En daarom zijn zij ook onze vijanden tegelijkertijd. <coughs> we moeten een juist begrip hebben van onze dien. Die uh, rooskleurige uh, biografie van de profeet sallim, met die vervloekte jood dat zo gezicht een vuilzak gooide voor de deur van de profeet. En onlangs hoorde ik nog een, een ergere uh, hadith. Dezelfde. Dus die leugen over de profeet sallim, die is blijkbaar die heeft een, uh, die heeft een, uh, oh. een, een vervolg gekregen. Zij zijn heel uh, Steven Spielberg heeft een beetje meer werk gedaan. Zij hebben gezegd. Hij gooide vuil voor de deur van de profeet salah En op een dag kwam de profeet salah naar buiten. Hij vond geen vuil. Hij is achter hem gaan zoeken om te vragen waarom dat er geen vuil is. Echt ja. gewoon, ja, komaan alsjeblieft, menen jullie dat nu? Ja, en nee, ik kom aan. Morgen zeggen zij tegen ons: Hij heeft waarschijnlijk zelf een vuilzak meegenomen om te vragen: Van ja, wat is het vuil? Ja, kom aan. Degenen die deze zaken vertellen over de profeet. mag Allah subhanahu wa ta'ala hen vervloeken. Voor deze leugens over de profeet. Deze hadith beste broeders. Wanneer iemand, wanneer iemand deze hadith voor jullie vertelt. Steenig hem. spuw op hem. Beledig hem. Wallah al Dit is een vernedering voor de profeet. Hoe kan de profeet zoiets aanvaarden? Hoe, kan de, hoe kunnen de Sahaba anhum, zoiets aanvaarden dat zoiets gebeurt bij de Profeet? Alayhi wasallam. Wie? Degene waarover de Sahaba zeggen: Als de strijd op zijn heetste is, schelden we achter hem. En hij duwt de mannen weg van ons. Deze man gaat zo gezegd een jood voor hem, voor zijn deur, vuil laten gooien. MashaAllah. Het klopt dat de Profeet alayhi wasallam, beproefd werd. In het begin van de da'wah werd hij beproefd. Hij werd beledigd, hij werd vernederd. Er is een hadith sahih dat er ingewanden op hem werden gegooid. Sahih. in de Profeet sallallahu alayhi wa sallam hij had, van, hij had nog niet de commando gekregen van Allah subhanahu wa om in confrontatie te gaan met de ik in het commando is gekomen? En wij zijn geen carrefour-moslims, wij nemen de islam volledig. Wij gaan niet. Want de mensen die zeggen, ja na, machi, in de eerste drie jaar was er geen confrontatie. In de eerste drie jaar was er ook geen gebed. In de eerste drie jaar was er ook geen syam, was er ook geen vaste. Gaan we dat niet meer vaste inbieden? In de eerste drie jaar was er ook geen hijab, Wat gaan we doen? Onze vrouwen naakt laten rondlopen op straat? Beyoncé stijl, omdat de imam zegt dat, dat er de eerste drie jaar nog geen confrontatie was? Ikhwan, islam is een godsdienst van een van izza Islam is een godsdienst van trots. Een godsdienst van veroveraars. Islam is een godsdienst van veroveraars. Weet dat en begrijp dat, gewoon Islam is geen godsdienst van slaven. Zoals de broeder Malcolm X, rahimahullah, heeft gezegd. House Negroes. Islam is geen godsdienst van house Negroes. Ja, Obama. Nee, Obama. Natuurlijk, Obama. Gehoorzaam, Obama. Helemaal niet. Helemaal niet. Islam is een godsdienst van verovering. Islam is een godsdienst van dominatie. Zoals de broeder net zei, die, die, drie, die drie generaties, de eerste generatie is isolatie, de tweede generatie is integratie. De derde generatie is een generatie van domineren. Wij spreken in dialoog, we lijken in plaats van onszelf te verdedigen, zeggen wij jullie zijn koffar. Jullie moeten jullie schikken aan islam. Wij zijn de moslims. Jullie moeten jullie schamen om koffer te zijn. Jullie moeten jullie schamen om te leven als dieren. Wij alhamdulillah. Wij leven als mensen alhamdulillah. Wij leven zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zo zijn wij. Ik ga een voorbeeld. Een voorbeeld. En dan zeggen mensen dat wij, uh, dat wij mensen moeten respecteren. En dat er mashallah dialoog moet zijn. En dat wij menselijkheid moeten respecteren. Ik ga jullie een voorbeeld geven kennen jullie het geloof van de Sikhs, de Sikh in het Arabisch, die leven in Indië, hun geloof hun okselhaar en schaamhaar mag niet geschoren worden, nooit in hun leven, zij mogen hun haar niet knippen, mashallah, heb respect, mashallah, menselijkheid, Ach, kom man, wat is dat voor een? Zelfs een schaap wordt geschoren bij een boer de dag van vandaag. Hij is een mens die zich niet wast en die zich niet scheert. Subhanallah, kijk de fitra van de moslims: nagels knippen, mashallah, nagels knippen, uh, schaam haar, oksel haar. We hebben alhamdulillah, al ghusl, we hebben al-wado. Zoals ik heb gezegd op een dag in de street: daar, Wallahi, mijn voet is properder dan het gezicht van Obama, mashallah. Waarom een wodo? Daarnet hebben nog een rol dan op straks de Bidr, alhamdulillah. Ja, welke respect ga je hebben voor zo iemand? Ikwijn? Iemand die gelooft van overtuiging dat hij als een dier, als een beer moet lopen. Hij mag zich niet, sch niet scheren, hij mag zijn haar niet scheren, hij mag zijn haar niet bijkniepen, nagels niet. Hij leeft als een dier, erger dan een dier. En dan is de ei van Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, kijk hoe de ei van Allah subhanahu wa ta'ala. Leven, in, in, in, in, voor onze ogen, wij begrijpen die niet. Ze leven als vee, zelfs erger, meer afgedwaald dan vee. Dat je iemand die zichzelf niet scheert. Die, zijn, die zichzelf als een dier, erger dan een dier be, be, be, be, behandelt. Of die erger heeft. Nee, yani, subhanallah, wat is er menselijk aan zo iemand? En dan zeggen mensen tegen ons, gewoon leven en bla bla bla. Nee. Wij zijn niet akkoord met jullie. Wij aanvaarden jullie niet. Wij hebben jullie niet graag. Nee, hebben dan wanneer wij zeggen kom dien, kom dienen, praktiseren dat. Want Allah subhanahu wa heeft gezegd قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. We zijn toch niet volgelingen van Gaddafi die Qur'an heeft weggehaald. Zeg, o jullie ongelovigen. Wij aanbieden niet wat jullie aanbieden. Wij verwerpen democratie. Wij verwerpen jullie manier van leven. Wij verwerpen jullie systeem. Jullie tradities. Jullie onderwijs. Al jullie koffer verwerpen wij. Want wij hebben onze dien. Tekbir. Allah. Allahu Akbar. Daarom ik hoor, Wij moeten een programma hebben. En wij moeten een agenda hebben. Wij zijn moslims. Wij zijn volgelingen van Mohammed. En de profeet salallahu alaihi salam, in Gaza en Sire, bestuderen. De profeet salallahu alaihi salam, had een vrouw. Khadija hij radiAllahu taala anha, was Muslima. Er was Ali. En kind met hem dat Muslim was Er waren enkele Sahaba met hem. Maar hij was aan het denken op een grootste manier. Hij dacht om de om de om de dien van Allah subhanahu wa ta taala te laten domineren over heel de wereld. Zo dacht de Profeet sallallahu wasallam. Hij had niet de verslagen mentaliteit van laten we rustig aan doen, laten we geen proble geen, pro geen probleem, laten we dialoog doen, laten we leven. Hoe lang heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam geleefd na de Rizayna? 23 jaar. 13 in Mekka, 10 in Medina. In 23 jaar heeft hij een dien volledig uitgedokterd. Heeft hij een Koran bestudeerd en laten, en laten bestuderen. Heeft hij de volledige tauhid uitgelegd aan de sahaba. Heeft hij 27 slagvelden gedaan. Heeft hij een islamitse staat gebouwd. Allemaal in 23 jaar tijd. In één generatie heeft de Profeet Sallallahu Alaihi dit allemaal verwezenlijkt. Als de Profeet Sallallahu Alaihi dacht, zoals wij denken, de dag van vandaag. Als de Profeet Sallallahu Alaihi dacht van laten we het rustig gaan doen en laten we dialoog en keda en keda, dan was hij in 230 jaar nog niet klaar. Maar in 23 jaar tijd heeft de Profeet Sallallahu Alaihi de dien van Allah subhanahu wa ta'ala volledig laten vestigen. Heeft hij de dien volledig laten gelden. Dat in geen enkele, in geen enkele hoek van de wereld. ...niet werd gesproken over de profeet Sallallahu alayhi er, er is overleverd dat de sultan van Indië... ...die een musherik was in die tijd... ...dat hij een boodschapper heeft gestuurd naar Mecca... ...omdat hij heeft gehoord van een man die profeet is in, in het Arabische Sheeran had. In Indië. Zonder internet, zonder tv, zonder telefoon, zonder fax... ...zonder e-mail, zonder niks. 1400 jaar geleden. En ze hebben gehoord van de profeet Sallallahu in Indië... ...van het Arabische schiereiland. Hoe doe je dat? Met de izzah van islam. Met la ilaha la muhammad Rasulullah. Islam is als een tsunami. La ilaha la Allah is als een vloedgolf. En wij komen en wij willen niet stoppen. Wij stoppen maar pas tot de dien volledig helemaal de wereld domineert. Zo moet een moslim denken. Ik had een mooie uitspraak gehoord deze week. Waarin dat iemand zei, wallahi wij zullen niet slapen tot werken uiteen bidden in het Vaticaan." En Allahi, dat is de realiteit. Wij slapen niet tot wij elkaar inbieden bieden in het Vaticaan. En tot Benedictus, die paus van hun, heel vernederd gebogen komt naar ons om een jizya te betalen. En hij krijgt nog een, een klap op zijn achterhoofd wanneer hij teruggaat. <laughs> Naam. Zoals Allah Subhanahu wa zegt: حتى يُعطى الْjizya te aan yedin, waarom Tot, tot ze een jizya betalen, klein en vernederd. Zo moeten een de moslim denken. En denk niet dat het te veel is, ja, ikhwan. Denk niet dat het te veel is. Waarom? Omdat de Profeet alayhi wa sallam, het heeft kunnen verwezenlijken. En Sahaba hebben dat ook kunnen verwezenlijken. Sahaba hoopte om shihide te krijgen. Sahaba hoopte om te kunnen bouwen aan deze dien. En waarom doen wij dat dan niet? Om terug te keren naar de zaak van de jihad. Wallahi, Allah, sahaba droomde van deze zaken. Abu Bakr al-Siddiq zat op een dag met de profeet en enkele andere sahaba. En de profeet wa was, aan het over het, was aan het vertellen over het paradijs. En hij zei, er is een poort die al-Rayyan noemt. Een poort van de vastende. Al rayyan is een van de acht poorten. En de vastende gaan binnen via die poort. En er zijn acht poorten van het paradijs. Een poort van de vastende, een poort van de, de, de mensen die Sadaqa'at geven, een poort van mensen, keda keda keda. En Abu Bakr zei: Ja, Rasulullah. Is er iemand die de acht poorten kan krijgen? De Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Naam, wa ardu en te konen minhom. Hij zei naam, en mogen Allah subhanahu wa ta'ala tot die mensen doen behoren? Er zijn twee zaken die wij leren: Het is mogelijk voor de mujahideen, de martelaars, zij krijgen, die, zij krijgen die eer om te mogen kiezen van welke poorten zij binnengaan. En de profeet sal heeft gezegd: wa arju en, en ik vraag Allah dat je onder hen zou zijn. Onder hen, ulama zeggen, dat betekent dat dat een gemeenschap is dat dat zal doen. Dat is dus niet beperkt voor Abu Bakr of een Sahabi. Dat betekent dat er een groep mensen zijn die die eer kunnen krijgen. En daarom moeten wij vragen van Allah subhanahu wa ta'ala. Om onder die mensen te behoren. Dat wij, dat wij het paradijs mogen betreden via de acht poorten. Maar dat gaan wij niet doen door een baard te laten groeien en vijf gebeden te bieden. Dat gaan wij doen door een jihad visabilillah. Door de dien van Allah subhanahu wa ta'ala de overwinning te geven. Door trots te zijn op onze dien. Door de nosra te geven aan de mujahideen wereldwijd. Zo kunnen wij dan dromen van deze, van deze positie. En natuurlijk uiteindelijk is het met de Rahma van Allah subhanahu wa ta'ala dat we die eer krijgen. Dus beste broeders, beste broeders, de boodschap die ik wil, u uh, wil overbrengen is, ik wees volgingen in van Mohammed Lees zijn sira en praktiseer zijn sira Lees zijn Sira en doe zoals hem. En doe zoals de sahaba radiyallahu anhum. Wallahi, ik vind het eigenaardig. Wallahi, ik vind het eigenaardig. Hoe bepaalde moslims durven denken... Dat zij naar het paradijs kunnen gaan. Wanneer we de vraag stellen, en iedereen kan zichzelf die vraag stellen. Wat heb ik op, op, opgeofferd voor de dien van Allah subhanahu wa ta'ala? Wat heb ik opgeofferd voor deze prachtige dien? Dat is wat wij onszelf, moeten, wat wij onszelf moeten, moeten afvragen. Wat heb ik opgeofferd? Wat heb ik gedaan voor onze dien? Als de profeet sallallahu alayhi wa werd geboycot. De profeet sallallahu alayhi wa sallam in Ben Benu Hashim, heel zijn stam, werd geboycot samen met zijn volgelingen. Quraysh zeide, oh. trouw niet met hen, handel niet met hen, jullie mogen hen geen eten geven of verkopen, volledig niks. Totale boycot. Sahaba radiyallahu alayhi wa sallam, werden gevangen gezet door deze dieren. Ze hebben de volgelingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, allemaal gevangen gezet. Gevangen gezet. Kijk hoe ze opofferingen hebben gedaan. Kijk hoe zij opofferingen hebben gedaan. Welke op opofferingen hebben wij gedaan? Waarom kunnen wij deze opofferingen niet doen? Zijn er de dag van, van vandaag geen gevangenissen? Zijn er de dag van vandaag geen martelingen? Zijn er de dag van vandaag geen oorlogen? Hoe durven wij denken dat alles zo heel gemakkelijk gaat gaan? In wanneer Allah subhanahu wa taala is er iemand die Allah subhanahu wa taala in twijfel trekt? Of is er iemand die durft? Te, te, te zeggen dat hij beter weet dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wij luisteren naar de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in surat al Ankaboot, de, de, de hoofdstuk van de spin. Alif lam mim. Ahasib al nasu an yutarakhu an yaqulu amanna wa hum la yuftanoon. Allah subhanahu wa ta'ala zegt alif lam mim. Denken de mensen te, te zullen geloven zonder beproefd te worden? En Allah subhanahu wa ta'ala gaat, gaat verder. En wij hebben de mensen voor hen beproefd. Om de waarachtige van de leugenaars te onderscheiden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de volkeren beproefd. Om te zien wie waarachtig is en wie niet. Wanneer kennen wij de waarachtige? Wanneer kennen wij de standvastige? In de harde tijden. Wanneer het komt om op opofferingen op op te doen, dan kennen wij de harde, de harde tijden. Wanneer gaan, wij, wanneer gaan wij inzien dat wij nog niets hebben opgeofferd voor onze dienst? De broeders zeggen: ach, Ik kan geen betoging doen aan de Marokkaanse ambassade. Ja, ik wil nog naar Marokko gaan op vakantie. Sommige broeders zeggen: ach, Ik kan niet meer we doen. Ik kan niet meer we doen als ik op YouTube kom of zo. Allah -en -en, ik kan gearresteerd worden. Hoe hoe wil je naar het paradijs gaan? Door Xbox te spelen? Door met je vrouw naar de sauna te gaan en te denken dat je een goede moslim bent? Wil je zonder zo het paradijs gaan? Wij kunnen zelfs geen privilege. Ik spreek niet over de standaardzaken. Iets dat gewoon een luxe is. Wij kunnen zelfs geen luxe opofferen van onze dien. En dan durven wij denken dat wij het paradijs zullen betreden. En dat wij alhamdulillah goed bezig zijn, masha'Allah. Wij moeten onszelf schamen, ikhwan. Wij moeten onszelf schamen, ikhwan. Wallah al-Adim. Als wij zien hoe de kofar wereldwijd ons bestrijden. En hoe de kofar er een kunst van hebben gemaakt om deze dien te bestrijden. En hoe wij bezig zijn. Dan moeten we toch onszelf de vraag stellen. Wat zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam doen? En broeder vertelde mij dat er christenen zijn hier in Antwerpen die een bandje hebben. En daar staat op, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Ik, gewoon, ik vraag niet van jullie om een bandje te dragen. Ik vraag jullie om gewoon jezelf zelf een vraag te stellen. Hoe zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam reageren in deze tijd? Wat zou de profeet doen in deze tijd? Wat zou Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu doen in deze tijd? Zou hij zwijgen? Zou Omar radiyallahu anhu Zou Omar radiyallahu anhu gewoon thuis zitten Playstation spelen? Zou so, Omar radiyallahu anhu dat doen? Zou so, Omar radiyallahu anhu zich bezighouden met voetbalmatchen te zien van Barcelona en Madrid? Hasha adallah. Wij moeten ons die vraag stellen. Hoe zouden de sahaba radiyallahu anhum reageren? En om het, te op deze, om het antwoord te kennen op deze vraag, kijk naar hun sira, want zij hebben hetzelfde meegemaakt. En erger zelfs. En kijk hoe zij hebben gereageerd op deze situatie. Zeker niet zoals ons. Daarom Ikhwan, een moslim moet denken dat hij de allerhoogste niveau moet bereiken. Wij zijn niet perfect, maar wij moeten streven naar perfectie. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Elke mens heeft tekortkomingen. Wij zijn allemaal zondaars. Alle kinderen van Adam zijn zondaars. Behalve de profeten, alayhimussalatu wa salam. wij kunnen wel streven naar perfectie. Als wij vragen, vragen wij het allerhoogste en het allerbeste. Als wij vragen, vragen wij de allerhoogste graad van het paradijs en de graad van de martelaars. Als wij vragen, vragen wij van Allah subhanahu wa ta'ala om ons martelaars te maken. Als wij vragen, vragen wij van Allah subhanahu ta'ala om ons de dominatie te geven over deze koffar. Als wij vragen, dan vragen wij Allah subhanahu wa ta'ala om ons de macht en autoriteit te geven op deze aarde. Dit is hoe wij moeten, hoe wij moeten denken. Denk niet vernederd, Vroeg Ik heb ervoor al gezegd. een sheikh Hussain ibn Ulaid rahimahullah Eén man. Vijftien jaar... ...hebben de veiligheidsdiensten achter hem gezocht. Saoedische, jemenitische, Soedanese, Amerikaanse, Europese... ...elke veiligheidsdienst op aarde zocht die man. Vijftien jaar al een stuk. Hoeveel hebben zij verloren? Drie triljoen dollar. Drie triljoen dollar. Hij heeft drie presidenten versleten. Hij heeft, geloof mij... ...die man heeft heel wat hoofdpijn gekost voor heel wat mensen... Eén moslim. Had hij legers en vliegtuigen en ik weet niet wat allemaal? Had die man multinationals en was die man uh, ik weet niet wat? Die man leefde, zoals de Mujahideen over hem vertellen, dat die man leefde op de meest simpele manier. Toen hij leefde in Sudan, in El Khartoum. Zijn eigen, zoon zegt, zi, zijn eigen zoon vertelt dat hij weigerde airco te hebben in zijn huis. Als Hussain rahimahullah. Hij zei, nee, wij leven tussen arme mensen, dus moeten wij ons gedragen zoals hij. Terwijl hij een multimiljonair was. Wel, deze man heeft de wereld hoofdpijn gekost. Dat is één moslim. Stel jullie voor dat er plotseling honderd moslims zo denken en zo doen zoals hij. Dat gaan tot een uh, bankroet van de wereld. Geloof mij. Eén moslim met La ilaha illallah Muhammad al Rasulullah op het pad van de profeet sallam, en op het pad van de Sahaba. Anhu, kijk wat hij de wereld heeft gekost. We spreken niet over 9-11 en of dat het, uh, is toegestaan of niet toegestaan. Dat is een zaak apart. We spreken enkel en alleen over de persoon. Als Sheikh Hussama, als als individu. Die man alleen heeft de wereld op zijn dak gezet. Er is een heel bekende audio van 1 minuut. Zelfs niet. 59 seconden. Check na. Ga op YouTube kijken. Min Osama ila Obama. Van Osama naar Obama. Dat is een audio van 59 seconden. En gewoon toen die audio is uitgekomen. Elke staatsveiligheid over heel de wereld heeft die audio 150.000 keer afgespeeld. Vertaald in alle talen. Uh, ...alle nieuwzinders hebben erover gesproken... ...over één moslim die 59 seconden iets vertelt. MashaAllah, dat is één moslim. Dat is de kracht van de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de kracht van iman. En dat is de kracht van een mujahid. Allah subhanahu wa ta'ala geeft je autoriteit. En Allah subhanahu wa ta'ala bevestigt dat in de Koran. In surat al Imran En toen de, zichzelf, toen de twee partijen elkaar hebben ontmoet... En heeft Allah subhanahu wa ta'ala in hun harten angst en vrees ingeboezemd. En zij zagen zij zagen de sahaba dubbel. Kuffar waren met een minderheid en zij zagen, zij zagen sahaba dubbel. Sahaba waren met 300 man en kuffar zij dachten dat zij met 3000 man waren. Terwijl zij maar met 300 waren. En dat was met de kracht van Allah subhanahu wa ta'ala. En in in het slagveld met de Persen hadden de moslims manschappen nodig. En ze hebben een brief gestuurd naar de ghalive van de moslims. Ze hebben gezegd, ja meneer, wij hebben versterking nodig, stuur ons versterking. En Omar anh, heeft een man gestuurd, één man als versterking gestuurd. Toen hij aankwam, hij heeft gezegd, ja ik ben de versterking dat Omar heeft gestuurd. Helemaal alleen. Geef. Zij schrijven een brief naar de emir van, van de moslims. Wij hebben versterking nodig. Zij verwachten een leger. Hij stuurt één man. En wat heeft, die, wat heeft die man gedaan? Hij begon terug te tekbeer te doen. La ilaha illallah, Muhammad rasulullah, Allahu akbar. De Persen, toen, toen de anhum dat hoorden, begonnen zij allemaal met tekbir te doen. En te teglier te doen. Waarop de Persen dachten dat, ze, dat er plotseling een heel leger is gekomen als versterking. En zij begonnen te vluchten. En de begonnen, begonnen hen aan te vallen van achteren. En zo hebben zij de koffer vernietigd in, de, in, de, in het Persische Rijk. Door één man. Met het tekbir en het teglier. En met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom beste broeders. Wallah al-Adim. De Profeet wa sallam, was een persoon die niemand vreesde. En die naar achter ging voor niemand. De Profeet wa sallam, was een mujahid. Was Sayyid al-Mujahideen. Was de leider, de imam van de mujahideen. En daarom moeten wij ook zo denken. Wij kunnen iedereen alles aan. In elke tijd en waar wij ook zijn. Wij vrezen en wij gaan naar achter voor niemand. Al wie we iets wil doen, laat hem komen. Als wij de communisten, het sterkste, het, sterkste, het sterkste rijk, 20, 30 jaar geleden, de grootmacht van, de, van die tijd, Rusland hebben neergekregen in de bergen van Afghanistan, wel dan kunnen wij de Amerikanen en hun bondgenoten ook neerhalen in de bergen van Afghanistan. Zonder enig probleem. Zoals wij de, de kofar vernederen in Irak, door de straten van Irak, zo kunnen wij de kofar nog altijd vernederen in de straten van, in, in, overal ter wereld. En zoals de mujahideen de lijken sleepte door de straten in Somalië van de Amerikanen, van de Amerikaanse soldaten die zijn gaan weglopen in het midden van de nacht, wel zoals wij dat hebben gedaan in de jaren negentig, kunnen wij dat nog altijd doen waar wij ook zijn. Geen enkel probleem. Ik roep niet op tot geweld. Ik zeg gewoon: heb een agenda. Wees een moslim, heb een agenda. Klaar staan om opofferingen te doen. Gaan we naar de gevangenis? Bismillah. We gaan naar de gevangenis. Moeten wij geld op, opgeven, opofferen, dan gaan we ons geld opofferen voor de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ik problemen hebben, dan ga ik problemen hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Omdat ik weet dat de beloning bij Allah subhanahu wa ta'ala enorm is. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons mujahidin maken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala uit ons een Ousama laten voortvloeien. Die deze diende overwinning geeft. Zoals onze geliefde Sheik Ousama. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem aanvaarden bij de shuhada. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze umma Uit deze umma Duizenden Usama's laten opstaan om deze kuffaren les te leren. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze vlak van La ilaha illallah hoog laten wapperen waar wij ook zijn en waar dat de zon opkomt en neergaat. En wa'akhiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaitaan er zijn. een paar vragen gesteld? En inshaAllah, ik ga proberen op die vragen te antwoorden, om duidelijk te zijn. Alhamdulillah. Ik ben geen sheikh, geen imam, geen geleerde. Ik kan mezelf zelfs geen tali noemen, Ik ben een student van kennis. Dus de beperkte kennis die ik heb, zal ik proberen delen met jullie inshaAllah. Uh, als wij bepaalde vragen niet beantwoorden, dan weten wij gewoon het antwoord niet. Dan zeggen we Allahu A'lam. Laat dan een e-mailadres achter of een telefoon ofzo. We gaan dat controleren. En dan gaan we uh, vragen aan de Masha'ir. En dan kunnen wij jullie inshallah beantwoorden. En voor hetgene dat wij weten, Allahu A'lam, zullen wij inshallah proberen te antwoorden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala uh, ons het heel gemakkelijker en mogen Allah subhanahu wa ta'ala de waarheid insha'Allah uit mijn uh, tong laten vloeien. De allereerste vraag is de baard. Niet dat dat veel had te maken met de lezing. Maar de baard, wat betreft de baard. De vraag is, de vraag was, mogen de baard scheren? Mogen... Wat wordt er gezegd over de baard scheren? Nou? Wat, er, wat wordt er, er gezegd over de baard scheren? De baard is een fard. Voor zover wij hebben begrepen van el De baard is een fard. Als jullie weten dat de profeet sallam, een baard had. Alle sahaba hadden baarden. Elke profeet, 124.000 profeten hadden allemaal baarden. Aller het allereerste volk, en ik denk inshallah dat dat meer dan genoeg zal zijn om jullie vraag te beantwoorden. Het allereerste volk in de geschiedenis van de mensheid die haar baard heeft geschoren is Qaum Lod. Is het volk van Lod. Dat waren dus de homo's. Zij waren het eerste volk die hun baard hebben geschoren. De homo's. Albi, inshaAllah, zichzelf wilt gedragen als hun. Do you think? Zal ik zeggen? Nee, het. Naam, geel het. Dus de baard is een ver. Aisha, radijallahu anha, heeft gezegd al-rajul. Lihia, rajul De baard is de schoonheid van een man. En Aisha zei: wallahi, het mooiste... Wat ik vond bij de profeet was zijn baard. Omdat de baard een schoonheid is en een mannelijkheid is. Daarom, sunnah van de profeet is een baard hebben en het is een verdomme baard te hebben. Als wij weten dat Omar aanvaarde geen getuigenissen van mensen die hun baard scheren. En ulema zeggen dat het niet, het niet is toegestaan om te bidden achter iemand die geen baard heeft omdat hij een is omdat de baard scheren is. En we mogen niet achter een fysiq bieden Of achter fusaq bieden. Daarom. Dit zijn de hikam van wat van, van, de ulema hebben gezegd. Wallahu a'lam. Er zijn nog meningsverschillen over de baard laten groeien. Of doen, Dus vastnemen en verkorten. Maar dat is een helemaal andere discussie. Waar enorme meningsverschillen over zijn. Er zijn bepaalde Sahaben die dat wel hebben gedaan. Anderen niet. Maar De baard in het algemeen. Er is een consensus onder de mensen van, die, van kennis, dat een baard een verplichting is. Wallahu a'lam. Leg uh, denk. Uh, Lek el qabd uit. Uh. Al qabd is, uh, el -qabd, zoals ik zei, het, het bijwerken is dus de baard vastnemen en dan verkorten. Wat eronder, dus, wat eronder is, dus verkorten. Daar is meningsverschil over. Emma gilet mag, uh, ik weet niet hoeveel zijn nu zijn geraakt, vijf of zes of ik weet niet hoeveel. Daar is nooit sprake van geweest. En al wie zijn baard scheert, Omar aanvaarde zelfs geen getuigenis van zo'n mensen in handel of in huwelijken of eender En wij mogen niet bieden achter iemand die geen baard heeft. En dat is niet alle ulema, alhamdulillah, de meeste ulema's zijn erover eens. Als je weet dat dat zo is. En het is meer dan genoeg om te weten dat de allereerste volk die haar baard heeft geschoren de homo's zijn. Ik denk dat het al meer dan genoeg is om gewoon hun baard niet te scheren. Alleen maar om hun tegen te werken. Al was het maar om dat te doen. Uh, wallahu a'lam natuurlijk. Uh, de tweede vraag was. een uh, Fatiha. fatihah uh, Moeten wij in elke raka'a al gaan reciteren? Uh, of alleen de eerste? Uh, 'Ulama zeggen. Wat betreft de surat al-Fatiha. Omdat de profeet heeft gezegd. La salata li man lam yakra bil Fatiha. Er is geen gebed voor degene die niet biedt met al-Fatiha. Dus met surat al-Fatiha. De profeet heeft gezegd. Het is een verplichting om uw gebed geldig te hebben om met al-Fatiha te bieden. Er is wel een meningsverschil over wanneer de imam biedt. En hij is op aan het bieden. Moeten wij meebieden, moeten wij meer reciteren? Moeten wij uh, na hem reciteren? Daar is een meningsverschil over. Er, sommige mij zeggen: meegaan eie per eie met de imam. Sommigen zeggen: wanneer de imam de pauze doet om, om, om over te gaan naar de tweede sora dat je daar je fatiha reciteert, Je mag hem daar zijn uiteenlopende mening over. Welke Allahu a'lam de meest de meest authentieke, wallahu a'lam is, de fatiha reciteren bij elke bij En daarna wanneer de imam is aan het bieden dat je geen andere Sora reciteert, dat is een andere zaak. Welke in a'lam de meest authentieke. Is dat wij al gaan reciteren? Zoals ik zei, er zijn, er, is, er zijn twee meningen. Elke persoon kan inshallah de mening kiezen. Het spijtige nu is dat imams, de dag van vandaag, mogen Allah ze vergeven, zij bieden gewoonweg niet met de sunna. Imams bieden niet met de sunna. Imams hebben geen baarden... Imams hebben isbal, hebben kamis dat over de grond schuurt. Imams geven de tijd niet aan de mosalleen om al fatiha te reciteren. De sunnah is om een openingsdua uit te doen van het gebed, dan een Fatiha te reciteren. Dan even wachten en dan maar pas de volgende Sora reciteren. Die wachtperiode is gedaan voor de mosalleen om al fatiha te laten reciteren. Welke, in spijtig genoeg, imams van vandaag... Uh, zij kijken naar hun 800 euro per maand op het einde van de maand om te bieden met mensen. En dat is een job geworden. En alsof dat je naar Volvo gaat voor bepaalde broeders om aan de band te werken. En hun werk te doen en dan naar huis te gaan. Dat is precies een job geworden. met asaf al-shadid. Sama Allah het vergeven. Welke beste broeders. Het zeker voor het onzekere. Insane. Iqra al-fatiha. Niet dat dat een zware last is. Als wij weten dat de profeet sallallahu alaihi heeft gezegd. Voor iedere letter van de Koran. كذلك إن إن حسنا إن زوج البروفيسور سمي فتيزيت لا نقول لام ميم حرف بل نقول ألف الألف حرف ولام حرف و ميم حرف بس إذا جيت لام ميم مس أن حرف مر ألف لام ميم زندري حروف جذرت حسنات جذري حسنات مالتين جذرت حسنات. for elke letter dat wij reciteren van de Quran krijgen wij een azer hoeveel hoeveel letters zijn er ان Fatiha tel insha Allah en doe dan heb je de, de berekening gemaakt hoeveel Azhar dat je hebt. En mogen Allah ons allemaal uh, die Azhar geven en vermeerden, inshallah. Al-jihad visabilillah. Er waren verschillende vragen, die, drie, drie, die drie dezelfde vragen. Of drie vragen die op hetzelfde uh, doelden. Hoe moeten wij jihad doen? Of moeten wij allemaal jihad doen? Als de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Degene die, die sterft en niet heeft gestreden. Of zichzelf niet heeft voorbereid om te gaan strijden. Hij sterft als een hypocriet of hij sterft als uh, de pre-islamitische tijd. Dat is een hadith van de profeet. El jihad visabilillah is de hoogste, beste aanbieding dat een mens kan voorstellen. Hoe een jihad visabilillah moeten doen, dat is naar gelang, tijd, plaats en realiteit. Uh, Wij zijn niet in Afghanistan. We leven in België. Spijtig genoeg. Uh, wij leven dus in België. In België ga je geen RPG pakken, een Kalashnikov pakken om te gaan strijden. Of ja, degene die dat toch wel doen. Al-Muhim insha'Allah. inshallah. Frans Daniel. Allah. Maar In het algemeen is de realiteit anders. Maar de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Jahidul Mushrikina bi amwalikum, wa al sinatikum. Bestrijd de ongelovigen met jullie zielen. Met jullie, uh, je, uh, je, uh, met jullie rijkdommen, met jullie zielen en met jullie tongen. Een van de vormen van het Jihad vis is jouw tong, is de waarheid zeggen in het aangezicht van de kuffar. Dat is een soort Jihad visibil. Er zijn 44 manieren om het Jihad vis te doen. Je kan het jihad doen op verschillende, op verschillende manieren. Naar gelang realiteit. En plaats, en de tijd. Daarom gewoon. Ik, ik zou zeggen. Om te beginnen, jihad nefs. Het bestrijden van onze nefs. Het bestrijden van de nefs gaat in vier fases. De allereerste fase is jihad nefs, het bestrijden van uw begeerte en uw liefde om kennis te gaan opdoen over deze dien. Dus je bestrijdt jezelf, je bestrijd jezelf om kennis te doen, standvast te blijven, sabber hebben om te studeren. Daarna, of tegelijkertijd, ik zeg niet dat dat met jaren, stappenplan van jaren is, tegelijkertijd moet dat gaan, uh, daarna gaan we die kennis praktiseren. Wanneer wij die kennis praktiseren, moeten wij die kennis verkondigen. Dat is de derde stap. En de vierde stap is de sabr hebben voor hetgene dat daarna komt, nadat we deze drie stappen hebben gedaan. Dat is jihad nefs. nafs met jihad un het bestrijden van de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals ik zei, zijn 44 manieren. Wij hier in België geloven dat wij, heel, dat wij de mogelijkheid hebben om jihad door te doen. Om te, de, de koffaar te bestrijden met onze tongen. En alhamdulillah, mogen Allah subhanahu wa ta'ala aanvaarden van iedereen. Zij zeggen toch democratie en vrijheid van meningsuiting? Zij gebruiken die toch tegen ons? Gebruik die dan tegen hun. Zeg in hun gezichten, wij zijn niet eens met de oorlog in Afghanistan. Zeg in hun gezichten, wij zijn niet eens met de oorlog in Irak en in Palestina. Doe jihadul kalima. strijd voor het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Zeg dat je sharia wil. Zeg dat je tauhid wil. Zeg dat hun systeem vervloekt is. Zeg dat hun democratie koffer en shirk is. En inshallah zal Allah subhanahu wa ta'ala dat allemaal doen behoren in de beekschal van al jihad visabilillah. Maar natuurlijk het doel moet ten slotte zijn om de shahada visabilillah te krijgen. Om de marktelaarschap visabilillah te krijgen. U weet, ik woon, dat wanneer wij als moslims de waarheid zeggen in het aangezicht van de vijanden van Allah subhanahu wa taala en wij gedood worden op die, op, in die zaak of in, op, op, die, op die plaats dan zijn wij martelaars bij Allah subhanahu wa taala inshaAllah insha en de Profeet sallallahu wasallam heeft gezegd Sayyidu shuhada Hamza de beste de, de, de, de, de say, dus, dus de leider van de shuhada van de martelaars is dus Hamza ibn Abdul Muttalib radıyallahu anhu zijn oom en de tweede Degene die, de die de waarheid zicht in het aangezicht van de onrechtvaardige leider en hij doodt hem, dan heb je ook de, de gradatie van Hamza. en daarom, ik al wie dat al-Jihadfi wil doen, en ik heb dat al verschillende keer gezegd tegen de broeders, ja, yani, broeders dromen van Afghanistan en dromen van Kalashnikov en RPGs en dromen van de bergen van Torabora, terwijl een persoon heeft schrik om een bar rond te lopen op straat. Een persoon heeft schrik om met een kamis rond te lopen op straat. En deze man die wil de jihad gaan doen in Afghanistan. Come on man. Wie lach je uit? Begin om te beginnen met de allereerste. En de gemakkelijkste. Jihadul Kelima. Zeg de waarheid in de aangezicht van de, van de, van de taagood. In de aangezicht van deze kuffar. En dan vraag Allah subhanahu wa ta'ala om u meer te geven. En om u een hogere positie te geven. Wallahu a'lam. Ehm... Um. El de visabilile, en dat is dan waarschijnlijk gelinkt aan uh, onze broeders van Tablir. Mogen Allah van het ons en hen leiden? Mm -hmm. De vraag is. Uh, soms gaan, gaan, gaan wij yani, met een bepaalde moskee uh, drie dagen visabilile, is dat toegestaan? En dat is waarschijnlijk, dus zoals ik zei, dat is gelinkt met onze broeders van Tablir. Kijk, het Tablir, jamaat en het Tablir zijn, zijn moslims. Zijn onze broeders in islam. We houden van hun voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, zij zijn Allah, in hun masha Allah, in, de, in, in uh, bepaalde zaken van de sunnah praktiseren. Ze zij zijn goede broeders Allah, Of degenen die wij kennen. Of Allah, yani, als we kijken naar de vertakkingen of de sectes binnen de islam. Wallahu a'lam. Voor, uh, yani, voor de kennis die ik heb van, van, van uh, de islamitische gemeenschap. Zijn zij denk ik dat uitsteken in akhlaaq. In beleefdheid, in sabr hebben en in akhlaat. Ze zijn, mashallah, salahat We moeten de waarheid kunnen zeggen. Wat betreft het gaan slapen drie dagen in moskeeën, of veertig dagen in moskeeën, en dan hebben ze ook uh, vier, vier maanden. maanden. Dus uh, drie, dagen, drie dagen, tien dagen, veertig dagen of vier maanden. Ja. Dit is een bida'a voor alle duidelijkheid. De ulema's zijn het erover eens. Van ahl Sunnah al-Jamaa, dat dit een bida'a is, dat dit nooit heeft bestaan in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wasallam Nog van de sahaba, radhiyallahu anhu. De profeet, sallallahu alayhi wasallam deed hij De laatste tien dagen van Ramadan deed hij 'tikaaf in de moskee, We in enkele en alleen in de maand van Ramadan. Hij deed dat niet in andere, in andere, in, in, op andere ogenblikken. En deze, en deze broeders van Tebleer mogen Allah wa taala, ons en hen vergeven. En hij, zij verwaarlozen hun familie en hun kinderen om te gaan slapen in een moskee en te gaan eten in een moskee. Ik woon, hebben we prioriteit? Wat is de prioriteit die wij moeten stellen? Onze kinderen in de steek laten om in een moskee te gaan slapen? Of onze kinderen redden van deze verderfelijke kafir maatschappij die onze kinderen de hel wil ingooien? Waar ligt de prioriteit, ik woon? Daarom, nee, naam, tuurlijk is dit niet van de sunnah. En er is een standaard, een qaeda. En hou dit bij, inshallah, beste broeders. Voor de Nieuwelingen. Er is een qaeda in islam die zegt, alles wat te maken heeft met aanbidding, met ibadat, alles is haram tot het tegendeel bewezen wordt. Alles is haram tot we hebben, kan Allah, we kan al rasool. Wanneer we kan Allah, kan al rasool hebben, dan moeten we gehoorzamen en volgen hebben. de die broeders die zeggen, we gaan khuruj visabilillah doen, bring inshallah delil. Dat de profeet sallallahu alaihi sallam, ons heeft opgeroepen om dat te doen. Of dat de profeet sallallahu alaihi Wasallam dat heeft toegestaan. Of dat de profeet sallallahu alaihi Wasallam dat heeft gedaan. En inshallah dan zijn we: bij de allereerste die zullen meegaan inshallah. Welakin, Allahu a'lam, voor zover ik weet, heeft geen enkele sheikh één hadith gebracht dat dat wel zo is. Zij volgen Mohammed Ilyas, rahimahullah. En dat is hun sheikh van Indië. En hij is degene die in de jaren 30, 40 deze... Uh, uh, deze vernieuwing, deze bidden, hij heeft geïntroduceerd in de Islamitische wereld. Jamaat uit het is een heel jonge Jamaat. Dat is een groepering dat heel jong is. Die zijn nog geen 100 jaar oud, voor alle duidelijkheid. Die zijn heel jong. En daarom, en ze zijn heel vers. En subhanallah, als dat de sunnah was, waarom bestond deze sunnah 200 jaar geleden niet? Waarom bestond die 1000 jaar geleden niet? En subhanallah. Hebben jullie een sunnah gevonden in, in 1940 uh, dat geen enkele alim of geen enkele moslim voor jullie heeft gevonden? Allahu a'la. Dat is aan de ene kant. Uh, ik heb die vraag gelinkt, maar dat waren twee verschillende vragen. Dat zij ze zeiden, de da'wa in discotheken en in cafés en in coffeeshops en ik weet niet wat allemaal. Ik woon, De intentie is, mashallah, sarahatan. De intentie om moslims te gaan redden, om moslims nasiha te geven. En zij zeggen wij gaan da'wah doen wat verkeerd is. Je ja, kan geen da'wah doen bij moslims. Het da'wah is voor kuffar. Een nasiha en een tidkira is voor moslims. Een advies aan een moslim geven kan. Een tidkira, een moslim herinneren aan de waarheid kan ook want hij is een moslim. Maar het da'wah is voor een kever. Een kever die niet moslim is en jij moet hem het da'wah doen naar islam. Dus zij ze zeggen wij gaan inshallah da'wa doen naar een, naar, een, naar een discotheek of naar een café. Wat heb je tekvir gedaan op een heel café? Of wat moet je dan onder begrijpen? Dus dat is al een verkeerd begrip. Welke los daarvan. Uh, je kan niet naar een discotheek gaan en zeggen ik ga da'wa doen. De goede intentie spreekt niet daadniveau. En zij gebruiken altijd de allereerste hadith in Riyad Salihin. Als jullie Riyad Salihin doen, de tuinen erop richten. De allereerste hadith... Is, amalu de, de, de daden zijn gebaseerd op intentie. En voor elke persoon is wat hij, wat, welke intentie hij heeft. Welke een daad spreekt de intentie niveau. De Profeet sallallahu heeft gezegd: 10 mensen zijn vervloekt met degene die alcohol drinkt. En ulama linken alcohol met drugs. Dus alcohol is de, heeft dezelfde hukma als drugs. 10 mensen zijn vervloekt met degene die alcohol drinkt. Een van de tien, wie is hij? Shahidu. Degene die erbij staat, die er naar kijkt. De broeder heeft er net verteld over die sahabi uh, die die neer zat, terwijl anderen waren aan het drinken. Hij was niet aan het drinken, maar hij heeft 80 zweepslagen gekregen en zij hebben 40 gekregen. Omdat hij wist en hij zat erbij. Het is niet toegestaan om te gaan zitten wow. bij mensen uh, dat de haram zijn aan het doen dus je kan, je kan niet naar een discotheek gaan met intentie ik ga da'wa doen terwijl zij daar onder invloed van drugs zijn, terwijl zij daar onder invloed van alcohol zijn terwijl zij daar zinnen zijn aan het plegen en ligt te laat dat is niet toegestaan een van de broeders dat ze da'wa doen een van de broeders die bij het te was uh, hij zei op een dag was hij da'wa aan het doen aan een discotheek en plotseling kwam een jongen naar buiten die in uh, ik weet niet welke planeet uh, was met de, met de drugs dat hij in zijn, zijn bloed had en ik weet niet wat het allemaal heeft gebruikt hij zei tegen hem Assalamu alaikum ya Rasool Allah mm. wala hawla wa la quwwata illa billah die broeder was onder invloed van drugs dat is een zonde die broeder was binnen in een discotheek dat is een zonde de uitspraak van Islam ya Rasool Allah alaikum ya Rasool Allah. is een uitspraak van koffer waarom heb je die persoon in koffer getrokken Ga er niet staan, laat die mensen gerust tot zij nuchter zijn. Spreek dan met hen. Want degene die onder invloed is, hij kan rare dingen zeggen. En waarom gaan wij uit mensen het koffer halen of gaan wij uit mensen bepaalde uitspraken halen waarvan, dat zij, waar, waarvan dat zij spijt zouden kunnen krijgen als zij nuchter zijn? Daarom moeten we Allah vrezen ga niet naar plaatsen waar mensen onder invloed zijn en ik weet niet wat allemaal. Hetzelfde als plaatsen van ontucht. Ik kan niet naar de prostitutiebuurt gaan hier in Antwerpen en zeggen... Ach, ...ja, ga je Welke da'wa? Blieken neerslaan, hoe ga je dat doen in de prostitutiebeurt? Maar ik wil wel de moslim zien die daar zijn, zijn, zijn blik gaan neerslaan. Kom maar. En weet dat het een enorme zaak is. Daarom, sahaba radiyallahu anhum hebben nooit zulke zaken gedaan. En de Tabayin hebben dat ook niet gedaan. En zelfs voor de Dawah zijn er bepaalde achkam. En onder die achkam zijn je mag geen haram doen om halal te doen. Het doel, ja, uh, heilig te middelen. De middelen. En je kan, je kan zeggen: we gaan het Dawah doen of we gaan het Amr bin Marof doen. Maar ik waar is de nehy aan de Monkar. We kunnen aansporen tot het goede, maar waar is het kwaad te verbieden? En dat is het probleem van deze broeders van het tablier. Ze sporen aan tot het goede, maar ze verbieden het kwade niet. En Allah zegt in Surah Ali Imran: minkum, ummetun, ila Laat onder jullie een gemeenschap zijn die oproept tot een Geir. Yani, is en een khair is het islam. Waar je bil het en zij sporen aan tot het goede. Waar je aan het in en zij verbieden het kwade. En voorwaar zij zaa zijn de overwinnende of de succesvolle, de weg des oordeels. Dus je moet aansporen tot het goede en het kwade verbieden. Ik kan niet zeggen, ik ga alleen maar aansporen tot het goede en eh, uh, het inshallah. Uh, het verbieden van het kwade geer. Je gaat naar een discotheek. Waar is het kwade verbieden? Je gaat naar een café, naar een koffieshop. Zoals een van de broeders vertelde, hij was one toen. Hij was aan het spreken over Islam, terwijl de andere een joint is aan het roken. Ik ben bezig over Islam. Uh, kijk, ik rook niet thuis, ik rook hier in, in een café. Ik ben gekomen te roken, oké? Okay? Doe je ding. ik ben hier. Oké, okay, inshallah. ger En hij is rustig aan het rollen. Hij is rustig aan het te rollen, terwijl jij spreekt over islam. En waarschijnlijk zegt hij nog tegen, geef mij zuur, zeg Allah. Allah voor. Allah afoe. Allah, afoe. Allah, afoe. Allah, afoe. Allah afoe. En dan is hij aan het rollen. En hij steekt je aan in je gezicht, terwijl hij een joint is aan het roken. Ja. Waar is het verbieden van het kwade? Jij ja, zegt tegen me taqillah. Doet hij doet joint weg. Zowel in die café als buiten op straat. Je zegt in taqillah. Vrees Allah. Zwijg niet voor zulke zaken. En zij zwijgen voor zulke zaken. Mogen Allah ons en hen vergeven. Daarom. Natuurlijk is dat een verkeerde aanpak. De profeet sallallahu alaihi wa op straat. Alle profeten deden da'wah open en bloot. Waarom ons gaan verbergen in moskeeën. Of gaan we verbergen in cafés. Open en bloot op straat. Klaar en duidelijk voor iedereen. O volk. Wij zijn moslims. Zich la Allah, illa Muhammad Rasulullah in vrees Allah. Dat is da'wah. Waarom? In cafés gaan, in discotheken, en dit en dit, dat is niet van islam. Wallahu alam, zoals ik zei, ik ben geen sheikh of allama. Waarom? Dit is een daad van ambidie. Als u zegt dat het is toegestaan, het Breng jullie bewijzen als jullie waarachtig zijn. Kom met qala Allah, wa qala rasool. En wij zijn de allereerste die met jullie op de kerst springen en met jullie da'wah inshallah gaan meedoen. Welken, zolang dat niet zo is, dan is dit haram. Zoals dat de standaard zegt, alles is haram tot het tegendeel bewezen wordt. Wallahu a'lam, natuurlijk. De volgende vraag is, zijn alle Belgen slecht? Inshallah. Goeie vraag. Goeie vraag. Wallahu a'lam, eerlijk gezegd, welke keer? We kunnen niet zeggen, alle Belgen zijn slecht, want onze dienst is niet gebaseerd op... In, uh, op een nationaliteit, of een etnische afkomst. Wij zijn niet Philippe de Winter die de, de kamp scheert over alles en iedereen. Wij zijn niet hier wilders Wij zijn moslims alhamdulillah. Wij kennen Amerikaanse moslims. Wij kennen Amerikaanse moslims. Kijken naar onze jamaa, jama alhamdulillah. Wij hebben Pakistanen, We hebben Somaliërs, We hebben Marokkanen, We hebben okay. Turken, We hebben alhamdulillah Kurden. Er zijn Belgen, alhamdulillah, de Jama is heel uh, multicultureel. Uh, multicultureel, zoals zij zeggen, multiculturele uh, gemeenschap of samenleving. Alhamdulillah, wij zijn multicultureel. Islam is de godsdienst die alle kleuren en geuren heeft, alhamdulillah. Dus wij baseren ons niet op een bepaalde ras of volk of nationaliteit. Dus kunnen wij niet zeggen dat alle Belgen slecht zijn. Wij zeggen er zijn, alhamdulillah, Belgische moslims. En wij houden van hen voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. En wij geven onze levens voor deze broeders en zusters. Zonder enige twijfel. Uh, walakin. Ik denk dat deze broeders bedoelden zijn alle kuffaren slecht. Wallahu a'lam. De, de vraagsteller hoeft niet direct te antwoorden om niet geviseerd te zijn. Want ik denk dat er heel wat op hem geworpen zullen worden. Walakin. Laten we aannemen dat hij bedoelde... ...zijn alle kuffaars licht. En Achil Karim... Uh, ...of beste broeders, nee, we dus, uh, beste broeders... zijn alle belletjes licht. Dus beste broeders... ...zijn alle kuffaars slecht? Weet je waar? We gaan de vraag omdraaien. Zijn kuffaar goed? Stel jezelf die vraag. Iemand die zegt... ...Allah bestaat niet. Iemand die zegt... ...ik geloof niet in Mohammed. Iemand die zegt... ...Kor'an is vals. Klopt niet. Is niet waar. Is zo iemand goed? Nee. Is er iemand die kan zeggen dat hij goed is? Iemand die alcohol drinkt. Iemand die varkensvlees eet. Iemand die overspel uh, doet. Iemand die zichzelf praktisch niet wast. Iemand die leeft als een dier. Mensen hebben seks met kinderen. Mensen hebben seks met dieren. Mensen met microfiel, met lijken zelfs. En dan komt iemand met de vraag stellen. Zijn kofar goed of slecht? Ja, de vraag is zelf aan jezelf om te beantwoorden. Hoe kun je over zo iemand zeggen dat hij Mashallah is? Die Sikhs, we zeiden er net over Sikhs dat zij hun okselhaar en hun schamhaar niet keren. Zijn zij goed? Als zij goed zijn, dan zouden we zeggen: Veel geluk met hen en wordt dan zoals hen, zou ik zeggen. Allahu Wanneer Waarom een moslim, een moslim die zuiver is, masha'Allah, die rein is. Die een doe, die ghusl die, die zijn voorhoofd bergt voor zijn Heer die hem heeft geschapen. En hij zegt: Alhamdulillahi rabbil En zijn vingers waarmee hij het te doet. Over zo'n mens kunnen we zeggen: zij ze zijn goed. En wallahi de, de, de slechtste moslim. Zoeken naar de aller slechtste moslim op aarde. De ergste van de ergste moslims. Hij is beter dan alle kuffar op aarde samen. Dat moeten wij we zeker weten. En ik zeg dat niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt surat al bayyina voor degenen die inshallah willen gaan zoeken, de hoofdstuk van al bayyina uh, hoofdstuk al bayyina Allah subhanahu wa ta'ala zegt In al ladina kafaru min ahli al kitabi wal mushrikin u la ika hum sharru al bariyya degenen die, de di, ongelovigen van al kitab en de mushrikin voorwaar, zij zijn het meest kwaadaardige schepsel. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons en hen geschapen en wat zei hij over de moslims Voorwaar, zij zijn het beste onder de schepsels. Dus de vraag is heel simpel en de vraag is te beantwoorden in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, we zijn niet racisten en we zijn niet mensen die mensen haten voor hun etnische afkomst, voor een duidelijkheid of nationaliteit. Maar luister naar de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnaakum min zakadin wa untha wa kum shu'uban wa qada'ila li ta'arafu. وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَذْقَاكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala zegt, voorwaar we hebben jullie geschapen uit mannen en vrouwen. Uit gemeenschappen en volkeren. En de beste onder jullie, of de meest geliefde onder jullie bij Allah, أَذْقَاكُمْ is de meest Godvrezende onder jullie. Dus Allah subhanahu wa ta'ala houdt van de Godvrezende. En Allah subhanahu wa ta'ala vervloekt en haat. De, de ongelovigen, of diegenen die ongelovig zijn tot hem. Er zijn bepaalde ongelovigen, er zijn bepaalde kofar die een bepaalde, die <tie> yani, muameleit, <tie> insaniën noemen ze dat. Zij hebben, alhamdulillah, die een bepaalde uh, manier van omgaan hebben op humanitair. Zij zijn beleefd, goeiemorgen, een glimlach, muameleit. Ze Zij zijn goed, tuurlijk, op menselijk vlak. Er zijn heel veel kofar die heel goed zijn. Jouw buur of jouw, voor de bekeerdingen, uh, sommige bekeerlingen, mashallah ze hebben geen probleem met hun ouders. Hun ouders zeggen, jij bent moslim geworden, ik respecteer je keuze, ik heb er geen probleem mee. Uh, ik zal naar de, Marokkaanse, naar de Marokkaanse slager gaan om eten voor u te gaan, omdat dat verboden is bij onze slager. En zij zijn begripvol. En zij staan open voor de da'wa, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen leiden naar de islam. Amen, amen. we spreken daar niet over. Op menselijk vlak en omgang, want uh, een van de broeders stelde de vraag... Uh, uh, moeten wij moeten wij hun uh, mogen wij met hun praten nou, mogen wij met hun praten was de vraag er zijn sommige kofaren die, die, die humanitair menselijk zijn zie bijvoorbeeld in betogingen en zo. zij komen naar buiten, zij zeggen ja de gevangenen in Guantanamo, de gevangenen in Abogre wij zijn de radicaal tegen wij zijn radicaal tegen de oorlog die, dit die, die. dit, dit, dit, dit. Nou, het menselijk aspect zijn zij er zijn sommige kuffaren die goed zijn op dat vlak, die bepaalde menselijke eigenschappen hebben, waarin ze zijn ongelovig aan hun Heer. En dat is de grootste misdaad dat een mens kan doen tegenover zijn schepper. En dan zeggen wij, tuurlijk houden wij niet van iemand die zegt dat hij Allah subhanahu wa verwerpt. Iemand die zegt, ik geloof niet in Allah. U Allah, ik heb niks met hem te maken. En uw profeet, ik heb hem, ik, ik, ik haat hem. Of ik heb hem niet geraakt. Of ik ken hem niet. Of ik herken hem niet. Ja, hoe kun je van zo iemand houden? Hetzelfde als de joden. Zij zeggen over Mariam alayhis salam, dat zij prostituees. En over Isa alayhi salam, dat hij een zoon is van overspel. En we gaan van hun houden, yalla. Degene die van hun gehouden, die, die, die heeft echt wel een probleem in zijn, in zijn imam. Wallahu hem natuurlijk. Dus ik denk dat inshallah de vraag... Uh, beantwoord was, Wallahu a'la. <laughs> Al-Jizya, of nee, ik ga eerst de volgende, al Awliya bondgenootschap, hieruit vloeit, uit de, het antwoord van, van, dus zijn alle koffaars licht. heeft iemand van de broeders gezegd, mogen wij hun als vrienden nemen? Antwoord is nee. Je mag kofar niet als vrienden nemen, heel duidelijk, simpel, nee. Omdat Allah subhanahu wa taala zegt, <molens>: amanu, la wa al awliyya, wa Allah jullie die geloven neemt de joden en christen niet als jullie bondgenoten zij zijn mekaars bondgenoten en al wie onder jullie hun neemt als bondgenoot is is zoals hun. Hij hoort bij hen En Allah zal de onder niet leiden. إن أخر آية إن سورة علي عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى زهد او يلي دي غلوف نيم هني أز بطانة أن البطانة إن أرابيس بتيكن في التراؤنس برسونة فيندة en als ik zeg collega's, betekent niet collega op je werk. Ik bedoel collega's dat je een relatie hebt met Hem en dat je Hem beziet als zijn jouw betala. En jouw betala is een moslim. Jouw vertrouwen ligt in de handen van een moslim. Jouw alliantie is bij een moslim. Jouw vriendschap, liefde, jouw hart is voor een moslim. Niet voor een kever. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen de Profeet Sallam. Je zal een volk tegenkomen. Ze hebben zij tonen aliancie of vriendschap aan degenen die Allah in zijn boodschapper uitdacht. Hoe kan dat? Allah subhanahu wa taala ziet in Sura de Tawba: Ya ayuha aladin amanu, la ta ta'hdu abaakum wa ikwanakum awliya in isthabul kufar al imaan, wa miny ta wala min fa ulaik ahum al zallimun. Allah subhanahu wa taala ziet. O, jullie die geloven, neem jullie vaders en jullie broeders niet als bondgenoten, als zij een koffer, als zij ongeloof hebben verkozen boven het geloof. أن <تصفيق> دنسك الله سبحانه وتعالى فردر قُل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى زكه يعني زك يا رسول يا محمد زك أو محمد als jullie, jullie vaders, jullie kinderen, jullie broeders, jullie echtgenotes, jullie familieleden, euh, jullie rijkdommen, jullie handel, jullie huizen, meer geliefd zijn voor jullie dan Allah, zijn boodschapper en het jihad visabilillah. Wacht dan op de bestraffing van Allah en Allah subhanahu wa taala zal de voedselaar niet, niet leiden. Hij hey, dit is over familie. Allah subhanahu wa taf, spreekt over familie. Laat staan een kever op straat. Welke vriendschap? Ja. Welke vriendschap ga ik even aan u geven? Als wij gaan kijken, we zijn hier allemaal geboren en getogen. Wie is de beste vriend van de kofar op het werk? Is meestal de verrader van de, van de, die zichzelf moslim noemt. Is meestal die Mohammed dat mo wordt genoemd. En die dat na het werk met hun een pintje gaat nemen. Dat is meestal de, de goeie. Mijn vriend is een, Marok, is een Marokkaan. Een moslim. Een goede gast. Zijn vrouw komt altijd bij ons thuis. Uh, hij gaat altijd met ons mee, nieuwjaar. Ik ben bij de verjaardag van zijn dochter geweest. Welke moslim is dat? Je mag maar de hel. Jij en die Mohammed. Welke vriendschap? Welke vriendschap? Dat is de vriendschap die zij willen. Billahi Alaikum. Ik vraag jullie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Geef mij de voorbeeld van één moslim. Die mashallah praktiserend is. Die mashallah sunnah heeft. Zijn vrouw draagt niqab. Zijn kinderen dragen allemaal hijab. En hij is, mashallah, bezig met zijn dien en zijn beste vriend is een kever. Breng me één voorbeeld. Ja breng me een voorbeeld. Had de profeet, sallallahu kofar wa als vrienden? Ging de profeet, sallallahu sallam, leunen op el keaba en rustig met Abu Jahl een teekransje halen? Of met Abu Lahab, Of met Abu Sufyan voor zijn islam, radiyallahu anhu? Ja, helemaal niet. Als de profeet, sallallahu dan wa sallam, idee met kofar van zijn tijd, waarom zouden wij dat nu doen? Wat is er veranderd? Zij waren een minderheid en wij zijn een minderheid. Dus waarom zouden wij dat nu doen? Tuurlijk is er geen vriendschap. Als jullie vriendschap willen, ik woon, Zoek vriendschap bij jullie broeders de moslims. Wil jullie broederschap? Gaat de broederschap zoeken bij jullie broeders de moslims. Wallahi, zij zullen jullie niet verraden. Hoe erg dat een moslim mag zijn. Hoe erg dat een moslim mag zijn. En hoeveel problemen dat wij zouden kunnen hebben in onze gemeenschap. Wallahi, een moslim blijft een moslim. En in het diepste van zijn hart zal hij nog altijd moslim blijven en zal hij nog altijd iets van alliantie hebben, iets van eerbied hebben voor jouw islam. Daarom zoek dan bij jouw moslims en versterk de band met la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ik ga daarbij zeggen dat de profeet sallam, heeft gezegd in een hadith sahih... Yawma la illa zeven zullen onder de schaduw van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. De dag dat er geen enkele schaduw is behalve zijn schaduw. En onder deze zeven wie zijn dat? Twee mannen die van elkaar die van hebben gehouden voor Allah subhanahu wa ta'ala. Twee gelovigen, niet een moslim en een kafir. Niet Mohammed en Frank die elke dag, uh, uh, dag zet gaan naar het café en overspel pleegt met zijn, uh, met zijn buurvrouw. En ik weet niet welke verborgen homo-relatie hij heeft met zijn, met zijn baas of zo. Dat is niet de, de twee die, schaduw, die kunnen genieten van de schaduw van Allah subhanahu wa ta'ala, maar wel de gelovigen. Dus willen jullie vriendschap? Zoek die bij jullie broeders, alhamdulillah. En inshallah mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze harten verenigen op Al-Hab. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de band onder de moslims versterken. En wallahi, we hebben nu het meeste nood aan de rangen eenmaken en aan, aan de eerheid van onze umma. Daar hebben wij nu uh, nood aan. In plaats van ons tijd te verspelen met kofar, laten we onze rangen versterken en onder onze broederschap versterken, want dat hebben wij nodig, beste broeders. El Jizia, een broeder heeft gevraagd wat is die, uh, die uh, zaak dat de kofar de paus moest betalen. Wat de paus moet. <laughs> wat moet de paus betalen? Wat bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala daarmee? Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Dat is in de negende hoofdstuk, vers 31 of 32. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat zij ze al-jizya moeten betalen. En wat is al jizya is beschermgeld. Kuffar, wanneer ze leven in een, islam een islamitische staat onder de moslims, moeten zij beschermgeld betalen. En zij worden beschermd met dat geld. Dat is een kleine som dat zij moeten betalen. Een soort belasting voor kofar, Die zij moeten betalen om te kunnen leven onder de moslims. Als zij geen moslim willen worden. Moeten zij de wetten van het land respecteren. Ja niet de sharia, de koran en de sunnah respecteren. Plus een beschermgeld geld betalen. Achie, ikhwan. Zij krijgen er iets voor terug. Bescherming. En als er een oorlog zou uitbreken. Moet een, een moslim soldaat voor de deur van de keiver blijven staan zodat de kever niet geschonden wordt. Dat is een privilege dat zij krijgen door die jizia dat zij moeten betalen. Oké? Okay? Maar... Welke... Zij moeten de jizia betalen. En als ze het jizia niet betalen, dan is dat een oorlogsverklaring aan de moslims. Dat is de realiteit. Zij moeten het jizia betalen. Zij moeten die beschermgeld betalen. Wij de dag van vandaag, gewoon. wij betalen Aljizia aan hun zonder dat wij dat weten. Overal waar je gaat, betaal je belastingen op. Daarbovenop krijg je de belastingsbrief thuisgekregen. Daarover, alles wat je koopt moet je 21% op betalen van belastingen. België is een van de meest belaste landen financieel gezien in Europa. gewoon, weten jullie hoeveel Aljizia is? Bepaalde ulema hebben het berekend... ...en Al-Jizya is ongeveer 20, 30 euro de dag van vandaag. Die zij één keer per jaar moeten betalen. En dat is voor de vader en niet voor, hele, niet voor elke persoon van het gezin. En een arme moet dat niet betalen. Enkel de kofar die de, de, de mogelijkheid hebben om die al te betalen. Maar natuurlijk verkiezen wij dat zij moslims worden... ...voordat zij Al-Jizya betalen. Het buitenlandse politiek van de islam betekent... Wij gaan met een leger naar een land wij zeggen Jullie hebben drie keuzes. Ofwel worden jullie moslims, ofwel betalen jullie de jizya, ofwel hebben jullie een vlijmscherm zwaar tot jullie Allah te leven. Simpel. Dat is buitenlandse politiek. We hebben die Kondalisa Reis dat met ons komt spreken, diplomatie, ik weet niet wat allemaal. Dat is de jizya en de jihad fi Sabrina. Wallahu aardig. Ik heb een beetje een lekkerheid gegeven, dat is En wat betreft lekkerheid gegeven, er is geen dwang in het geloof. Die eien so, in Sorat al-Baqarah, uh, de eien uh, 55. La ikraha viddin qad tabayga na roshdu minal gai. Uh, 255. La ikraha viddin qad naar na roshdu minal gai. Wij kunnen niet naar een kefir gaan. Wij pakken Bart vast en wij zeggen, je moet geloven nu onmiddellijk in Allah en zijn boodschappen en in de Koran. Dat gaat niet. Maar we kunnen hem wel iets laten betalen. En we kunnen hem wel als optie geven om moslim te worden als hij wil, hoewel ik in hem moet buigen voor de wetten van Allah subhanahu wa taala. En dat is wat we moeten begrijpen. De Sharia is niet voor de moslims alleen. Sharia is voor iedereen. De Koran en de Sunnah is voor iedereen van toepassing. En zij moeten gehoorzamen aan het Boek van Allah subhanahu wa taala. Ze hebben het recht om een eigen rechtbank te hebben. Ze hebben het recht om een eigen rechtbank te hebben. Om hun uh, oordeel te gaan zoeken. En zij mogen ook bij ons hun oordeel zoeken. Maar zij, zij moeten zich schikken aan de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. En zij moeten de jizya betalen. Of zij moeten zij moslims worden. Wallahu a'lam natuurlijk. Waarom zit Alain Shahajah? Doe maar. Nee, bijvoorbeeld Bahain net heeft gezegd dat die kuffaren ja. hebben hun eigen rechtbank en van alles. Nu bijvoorbeeld over de jizya en de, dat Allah's wet hoogste moet zijn en dat hij het land moet domineren. Nu mensen gaan zeggen, ja waarom moeten zij dat betalen? Zoals hij zei, wij betalen hier ook belastingen op alles. Daarbovenop zeggen, ja jullie onderdrukken hun, zij ze, ze moeten zich onderwerpen aan, aan, uh, aan de sharia. Zijn wij nu niet onderdrukt onder democratie? Hebben wij nu een keuze voor een andere wet? Kunnen wij zeggen, ja nee we hebben een probleem islamitisch, ik met mijn vrouw. Ik ga dat regelen in een islamitische rechtbank. Hebben wij zo'n uh, keuze? Hebben wij zo'n privilege? Die koufar, die alhamdulillah, onder sharia, die hebben de keuze om hun eigen kerken te, te bouwen. Niet te bouwen, om daar zeg maar, hun uh, heer te aanbieden. Om hun geschillen te regelen, de joden ook. Die hebben meer vrijheden dan wij hebben onder hun democratie. Dus ik denk niet dat dat een onderdrukking is dat ze zich moeten onderwerpen aan de wetten van Allah. Allah heeft ons geschapen moslims en kuffar dus hij weet wel wat beter is voor ons en hij heeft ook er net gezegd, ze moeten zich buigen onder de wet van de sharia en ze moeten de wet gehoorzamen en dat bracht mij naar, naar, naar, naar een zin die ik veel hoor bij mensen en als we da'wah doen, zeggen ze bijvoorbeeld ja, maar we zijn in hun land moeten we hun wetten niet gehoorzamen? dat moet toch zo, panfaitslaas, hebben ze toch gezegd als je in een land bent, moet je die wetten gehoorzamen ten eerste, dat is geen hadith dat is niet iets van sahabizah, of tabi'ah Dat is volledig geen hadith. Hmm. Imam Abu Hanifa heeft gezegd als advies aan de mensen die leefden in denk ik Irak. En in Irak was er toen uh, de islamitische staat. Yani ze, hij zei gehoorzaam de islamitische staat. Ze dus heeft nooit gezegd gehoorzaam de kuffar. Zou dat logisch klinken dat een geleerde of een profeet of Allah zegt gehoorzaam de wetten van een land waarin de Gaza Terwijl hij ons beveelt in de Koran om zijn wetten te gehoorzamen, is toch onmogelijk? Ja, nee, dat is een aparte zaak. Zeker lachen, maar ik laat het echt Ehm. Nou, dus dat, dat vloeit voort op de vraag die de broeder had gesteld: mogen zij scholen hebben? Zoals de broeder heeft gezegd, hij heeft een heel duidelijk antwoord. zij mogen hun eigen rechtbanken hebben, zij mogen hun kerken hebben, zij mogen hun scholen hebben, tuurlijk. Hun koffer mag voor hun blijven. Nee, nou, hou jullie koffer voor jullie zelf, geen probleem. Dat is geen probleem. Als zij hun oordeel zouden willen bij de moslims, dan mogen zij komen. Willen zij komen leren bij de moslims, zijn zij welkom. Willen zij, Allahu A'lam, willen zij die, moskee, die, die kerk omvormen naar een moskee, dan gaan we die, moskee, die kerk afbreken en maken we er een moskee van. Geen probleem. Dat zal bij iednellah gebeuren in heel veel kerken hier in België. Uh, er is geen verplichting, alhamdulillah. Wallah al-Adim. Gewoon, Ik jullie moeten begrijpen. De broeder heeft gezegd: We zijn in hun land. We zijn in hun land, we moeten hun wetten gehoorzamen. Wie heeft hun dat land gegeven? Aslan. Hun land. Van waar, waar hebben zij dat land gekregen? Welke ayah of hadith van de profeet alayhi wa sallam, heeft hun gezegd: Jullie krijgen de volledige autoriteit? يسرنا آية القرآن يا أيها الذين آمنوا إن أوروبا للأوروبيين هو أو يريد يقولوا في أوروبا أصل أوروبا أصل أروبيان ثرفن الله سبحانه وتعالى إن القرآن الأرض, الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين الله سبحانه وتعالى الأرض أصل الله إنها من عباده للمتقين الله سبحانه وتعالى الأرض أصل الله إنها يفتي إرف دي دي على إرفناء السرفناء هي diegenen die hem dienen, diegenen die hem aanbieden. Dus wat betekent? Er samen. België. België. En heel Europa. En de rest van de wereld is een eigendom van Allah subhanahu wa ta'ala. En diegenen die er recht op hebben, zijn de moslims en zijn de gelovigen. Degenen die la ila en Allah, Mohammed al Rasulullah zeggen, en toepassen, en verdedigen, en voorsterven. Niet de kofar. Wij zeggen tegen Yves en tegen de rest van deze kofar. Wij zeggen tegen hun, gair hey, inshallah, jullie hebben het recht om naar ons moslims te komen om te leven in vrede, zolang jullie jizya betalen. Er is geen probleem. Jullie kofar mogen jullie rechtbanken en scholen hebben. En het is niet omgekeerd. Het is niet wij die hun moeten smeken om een school, het is zij die beleefd moeten vragen aan ons om eventueel een school te, te mogen hebben en wij natuurlijk na, na, na nadenken en na met de Amir te hebben ge, beraadslaagd, kunnen wij een eventuele toestaan om een school of een kerk te hebben. Het is niet omgekeerd, ik Weet dat de moslim hoog is en de kefir laag en niet omgekeerd. Wallahu a'lam, natuurlijk. Heer, inshallah. Zeker nog harder. Uh, mashallah, een hele, een hele mashallah, vraag, eerlijk gezegd. Um, en ik ga even nadenken hoe ik die vraag moet beantwoorden. Ik ga inshallah er straks op ingaan. Um, de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, was overal wordt gezegd in de moskee dat de profeet, sallallahu alaihi sallam, zacht was. En ik heb het voorbeeld gegeven van die jood, met vuilzak, ik weet niet wat allemaal. De profeet, sallallahu alaihi Wasallam heel zacht. De sahaba, radiyallahu anhum, of een van de sahaba, radiyallahu anhum, heeft gezegd, ik gaf de profeet, sallallahu alaihi Wasallam hand. En hij ha zegt, wallahi is me sestu hariran, wala dibajan, aliyanu min kaffi rasoolillahi, sallallahu alaihi wa sallam. Hij zei, wallahi, ik heb geen zade aangeraakt, of een andere stof aangeraakt, die zachter aanvoelde, dan de hand van de profeet, sallallahu alayhi Wasallam. Tuurlijk was de profeet sallallahu een zachte man. Tuurlijk was de profeet sallallahu een lieve man. De profeet sallallahu alaihi was ongelooflijk zacht met zijn echtgenoten. Hij was ongelooflijk lief met zijn echtgenoten. Hij was een voorbeeld. Hij was een voorbeeld van een man. Toen Aisha werd gevraagd, ja Amir, ja om de mu'minien. Hoe was de akhlaaq van de profeet sallallahu alaihi wa sallam? Wat zei zei, Kana khuluquhul Quran. Zijn akhlaaq was de Qur'an, alayhi salatu wa salam Tuurlijk was de profeet salam van enorme status en enorme akhlaaq. En hier komt het, ik wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam, over hem wordt gezegd. Wanneer de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala overschreden werden, werd hij razend. Hij werd razend. En hij aanvaarde niet dat er wordt gespot met de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Of met de witte van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze zachte man zei in een hadith sahih. Toen iemand kwam bemiddelen voor zijn neef. Die iets had misdaan. De profeet salallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Wallahi. Haza. Walladhi nafsi bijyadi. Lau sarakat Fatima bintu Muhammad. Laqata'atu jadeha. Haza. Badehiena. Waanins mijn ziel ligt. Jani Allah. Hij zweert bij Allah, als met de dochter van Mohammed zijn eigen dochter zou stelen, dan had ik haar hand afgehakt. Dat is die zachte man. Dat is die zachte man. Die een zogezegde de jood laat een vuil vuilzak gooien voor zijn deur. Die zijn eigen dochter haar hand wil afhakken als zij zou stelen. Die zachte man. Die ene zachte man, wanneer de sahaba zeiden over hem... Toen hij op de, de minbar stond. Hij werd rood. En zijn, hij verhefte zijn stem. En de ader, zijn ader werd dik diekens wilde op. Alsof dat hij een leger was aan het oplopen. Zo was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was een leeuw op het slagveld. Hij was een leeuw op het slagveld. Weten jullie dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. July, answer, en iedereen onder jullie kan teruggaan naar de tafseer van surah al-anfal de 8e hoofdstuk in de Koran wa ma ramayta idh ramayta walakin Allah rama is verhaal aan lezen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam een de profeet, de sahaba zeiden, ja wat moeten wij doen, moeten wij voor hem gaan staan, moeten wij hem gaan aanpakken, moeten wij hem neerslaan. De profeet alaihi wasallam, heeft gezegd, ga uit de weg en hij nam een speer en hij gooide de speer. Sahaba zeggen, toen hij de speer gooide, wij zijn weggeblazen als de bladeren van een boom. Door de macht van de profeet. Wasallam. Ja, ja. En Allah zegt in de Koran. Jij ja. ja, gooide niet. Jij ja, werpte niet toen jij ja werpte. Maar Allah heeft geworpen. En Allah gaf hem de macht. Deze zachte man. Waarover iedereen spreekt dat hij. Allah, zacht was. En dat die man zichzelf liet doen. En nooit heeft uh, confrontatie aangegaan. In de ghasma van Hunayn. En dat is terug te vinden in Surah Tauba. In de 25e of de 26e eeuw, als ik me niet vergis, Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de, dat de sahaba, dat de sahaba radiyallahu anhum, zij waren niet meer zeker van hun stuk in de slag van Hunayn. En zij begonnen, yani zij begonnen twijfels te krijgen. En wat heeft de, wat heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gedaan? Toen jullie met hele grote aantallen waren en jullie toen zij met grote aantallen waren en jullie raakten geïntimideerd, Thumma en jullie zijn teruggekeerd of jullie hebben teruggetrokken. Wat is er dan gebeurd? De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, toen hij zag dat de sahaba niet meer zeker waren van hun stuk. Hij ging, naar, hij ging door de rangen van de sahaba. Hij ging helemaal alleen naar voren. Eén man, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, helemaal alleen. Tegen 10.000 moslims. Hij nam, hij nam zand in zijn hand. En hij had een zwaard in zijn hand. Alayhi salatu wassalam. En hij zei, anabina Muttalib wa Ik ben de kleinzoon van Abdul Muttalib en geen twijfel over mogelijk. En hij gooide zand tegen de mouchrikiën, die dat een, storm zijn dat, dat een storm is geworden. En de mouchrikiën waren geterroriseerd van de profeet, helemaal alleen. En zij draaiden zich om. En zij begonnen te gaan weglopen, waarop de Sahaben zijn gekomen achter hun lopen. En zij hebben hen onthoofd. a'naq, minhum En sla hen achter hun nekken. En sla iedere keifer onder hen. Tekwil! Allah! Allah! Allah! mohammed ibn abdillah alaihi salatu de mujahid, de batan, de leeuw van tauhid als de sahaba radiyallahu anhum niet naar achter gingen voor niemand hoe kan dan de profeet sallallahu alaihi een lafaard zijn? hoe kan de profeet sallallahu alaihi wasallam dan iemand zijn die schrik heeft of die zichzelf laat doen? is hij niet hun leraar? is hij niet degene die hun heeft geleerd wat dat trots is en wat dat moed is? wallahi hij was de meest moedige man die op aarde heeft geleefd hij was de top van de top van de top van de moedigheid en de helden. Wallah al ik gewoon. Die illusie van Rambo en uh, Terminator, haal die uit jullie hoofd. Zij zijn velle ze zij zijn niks waard. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat is ons voorbeeld. En hij is de man. Ter informatie: Terminator die, die, die zichzelf voordoet als een machine die, die sterk is, die alles en iedereen aan kan. Laat hem tenminste zijn vrouw thuishouden, die van hem is aan het scheiden nu en die dat nu alimentatie geld moet betalen. En hij weigert nu alimentatie te betalen, heb ik gelezen in de krant. Dat is terminator. I'll be back zegt dat tegen jouw vrouw, Velle Kelvin. Hallo. alimentatie. Een broer is zegt... <lacht> <laughs> een broeder zegt een broeder zegt in een vraag mijn ouders zijn, zijn koffer en zij zijn zijn ouders en is dat niet tegenstrijdig met wat ik heb gezegd vandaag helemaal niet gewoon helemaal niet allahi helemaal niet ik heb gezegd koffer zijn koffer, zonder enige twijfel. En wij verwerpen hun koffer. En onze ouders, Allah subhanahu wa ta'ala en de profeet Sallallahu heeft ons geleerd dat wij onze ouders moeten respecteren. En het unieke aan onze gemeenschap, zoals de broeder er net zei in de street da'wah, is dat wij onze ouders respecteren en dat wij eerbied hebben voor onze ouders. Wij gaan onze ouders niet naar een home sturen. Wij gaan onze ouders niet naar een bejaardentehuis sturen. Helemaal niet. Weet jullie wat een kafira heeft gedaan in Engeland twee maanden geleden? hoewel alleen gewoon zie hoe ziek dat je moet zijn haar moeder is gestorven in de slaapkamer zij heeft haar moeder in de slaapkamer gehouden om de uitkering van haar moeder te blijven gebruiken vier maanden aan een stuk hoeveel krijgt zij 800 pond 800 pond is ongeveer 1100 euro voor 1000 euro heeft zij de lijk van haar moeder vier maanden thuis gelaten dan gaan zij ons leren hoe dat we met onze ouders moeten omgaan. Kijk die koffar hoe ziek dat zij zijn. Junkies. Junkies. Vorige week. Een kuiver in Colorado. Een jonge man. Heeft zijn ouders vermoord. En hij heeft een house party gegeven. In het huis van zijn ouders. Terwijl de lijken van zijn ouders thuis waren. In een van de kamers. Dan gaan zij ons spreken over hoe wij moeten omgaan met onze ouders. Subhanallah al Ikhwan, wij hebben alhamdulillah de eerbied van onze ouders. En al zouden onze, onze ouders kofar zijn... ...zouden we hen nog altijd niet naar een huis sturen. En zouden we nog altijd voor onze ouders zorgen. Zolang zij geen vijanden van Allah en zijn boodschapper zijn. Zolang zij Allah en zijn boodschapper niet beledigen en niet bestrijden... ...zijn zij onze ouders. Maar wanneer wij de keuze moeten maken... ...en dat is niet voor, de voor degenen die hun ouders kofaar zijn. Dat is ook voor degenen die hun ouders moslims zijn. Als ik moet kiezen tussen Allah en zijn boodschapper en mijn vader en mijn moeder de keuze is heel snel gemaakt en ik ga er geen twee minuten over nadenken waalillahi door minna Allah en zijn boodschapper is meer geliefd voor ons dan, de dan, dan onze ouders zo moeten wij denken niet, omdat ze onze niet als onze ouders koffar zijn zelfs als ouders dan moslims zijn en dit is islam onze alliantie is voor Allah en zijn boodschapper en de gelovigen en niet voor ouders en broers en moeders en ik weet niet meer allemaal daarom voor degene, inshallah. En dit is een nasiha die ik heb gegeven aan de broeders waarvan zijn ouders moslims zijn. Oedekken, die geef ik ook aan de broeders waarvan, ouders, waarvan zijn ouders kofar zijn. Ik gewoon, we moeten achtlacht hebben met onze ouders. We moeten respect hebben voor onze ouders. We moeten eerbied hebben voor onze ouders. En we moeten met onze ouders omgaan. Met een hikma. Ik Als we een nasiha geven aan onze ouders, moeten we met onze ouders spreken op de toon die zij begrijpen. We hadden een broeder, een van de broeders. MashaAllah broeder, ik hou van die broeder, Wallah al-Azim. Voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Een jonge broeder die Wallah heel veel potentieel in zich heeft. En MashaAllah die is heel leergierig. En die wil doodgraag sunnah praktiseren en leren. Hafi Allah. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala barakash schenken in deze broeder en in zijn gezin. In zijn familie. Amen. Die ging naar zijn vader. Hij zei, vader, wist je dat er een, een sahabi, radiyallahu anhu, van de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam, hij werd gestuurd... Hij heeft een keiver onthoofd, zijn hoofd in een zak gestoken en die hoofd naar Medina genomen. Die vader zei, wow, wow, wow, wow. welke islam is dat? Nee, nee, nee, dat klopt niet, kan niet. En die geloofde hem niet. En dat is een ruzie geworden en een enorme discussie met zijn vader. Toen die broeder dat vertelde, ik zei tegen hem, Allah." welke vader gaat zoiets in zijn hoofd krijgen? En helemaal in het begin van de halaqa heb ik gezegd, Ali radiyallahu anh heeft gezegd, spreken met de mensen op hun vermogen. En Ali is verder gegaan. Willen jullie dat Allah en zijn boodschapper belogen worden? Want als wij spreken over zaken die onze ouders niet begrijpen, zij gaan dat niet, gaan dat niet aanvaarden. Of zij gaan dat niet kunnen begrijpen. Zij gaan dat niet kunnen, niet kunnen realiseren. En dan gaan zij natuurlijk afkerig zijn ervan. En afkeren van de Qur'an en de Sunnah. En de Daarom als da'wa voor onze ouders en als nasih en tadkera van onze ouders zijn wij voorbeeldige kinderen. En gaan we met hikma om met onze ouders. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze ouders zegenen. En voor degenen die geen moslimouders hebben, mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze ouders en hun ouders leiden naar de, de zuivere vorm van la ilaihallah muhammeda rasulullah. En mogen Allah subhanahu ta'ala onze ouders beschermen en behoeden van de hel. amen de laatste vraag en de meest pikante vraag, en de meest interessante vraag... Dat ja. En de vraag die... Uh, dat is dan de, de, ik heb die gelaten, gelaten voor het laatste. Uh, ik noem die vragen de gevangenisvragen. En, uh, met deze antwoorden moet je oppassen. Het kan ofwel uh, een mooie vrijheid zijn, ofwel een heel mooie kleine cel. Is 9-11, wat betreft 9-11, hoe zit het met 9-11? Uh, 9-11, 11 september, is een heel uh, interessante dag, laten we zeggen. En is een heel tragische dag voor de umma. En ik vind eerlijk gezegd dat wij zouden moeten rouwen op die dag. En wij moeten ons licht voelen op die dag. En wij moeten Allah subhanahu wa vragen om nooit... Dezelfde dag laten terugkomen voor de oma. Want 11 september 1964 of 1962 is Filip de Winter geboren. <lacht> Dat is een tragische dag. <lacht> Hommala Adem, zoek het maar op. 11 september 1962 is Filip de Winter geboren. Ja. In Brugge. Dat is een, in Brugge. <lacht> een tragische dag voor de oma. Hommala Adem. Een elke dag voor de oma. En mogen las vanuit alleen niet terug zo'n dag laten, laten voorbij komen voor de ommen. So. Amen. Want uh, Allah heeft een probleem met die, met die dag en met die man. En, uh, subhanallah. Ik, uh, ik hoopte dat die dag alle vrouwen in Brugge miskraam zouden hebben. Maar lakken geer. Uh, mogen las vanuit heeft ons beproefd met die kever. Qatalahullah. Amen. We mogen las vanuit dat de aarde zeven van die kever. Maar Maar like, in even serieus, ik weet dat de broeder bedoelt 2001. 11 september 2001. Die dag wordt gebruikt tegen de moslims. Van 11 september, hoe zit het met 11 september? 3000 doden, bla bla bla, 3000 doden, 3000 doden. Is islam begonnen 11 september 2001? Is ons probleem gekomen, is ons probleem begonnen met de kofar? op 11 september 2001? Waarom spreekt niemand over die miljoen en half kinderen die zijn gestorven door de boycott van, van Amerika voor Irak? 1,5 miljoen moslimkinderen moslim zijn gestorven in Irak door de embargo van de Amerikanen. Waarom spreekt niemand over die embargo? Was die niet voor 2001? Waarom is 3000 naast een miljoen en half? Hebben jullie gehoord van die bomaanslag dat de regering van Clinton heeft gedaan op een ziekenhuis in een school in, in, in, in Sudan? Met het excuus dat het een laboratorium was voor bi biologische wapens in 1998. En daarna hebben ze gezegd, collateral damage, ja, tja, een verkeerde calculatie en een verkeerde informatie van de CIA. Dat was een school en een ziekenhuis, ja, pech, oké, zo Ze hebben zelfs niet, zij hebben zelfs niet, sorry gezegd tegen de oma. Hoeveel aanvallen waren er niet op Irak? Hoeveel aanvallen waren er niet op Libanon? Weet jullie hoeveel duizenden moslims zijn gestorven door de Amerikanen in Libanon? Hoeveel moslims zijn gestorven in Somalië door de Amerikanen? Hier is een Somalische broeder, stel hem straks de vraag. Hij zal jullie het beste kunnen beantwoorden wat er zijn familie is overkomen, en wat zijn, zijn stam is overkomen en wat zijn broeders en zusters is overkomen in Somalië. Dus kunnen deze kofa, schamen zij zich niet om, om 9 11 tegen ons te gebruiken, terwijl zij zijn de misdadigers zijn. Hiroshima en Nagasaki, twee dorpen, 256.000 mensen in een halve minuut vernietigd. Hoeveel, hoeveel Indianen zijn er gedood door de Kofar? Weet jullie hoeveel Indianen zijn gedood? 200 miljoen mensen zijn van de kaart geveegd. Een hele ras, een hele volk hebben zij gereduceerd. En dan komen zij klagen over 9-11. 9-11 laat het duidelijk zijn, niet gewoon. Er is een groep geleerden die zegt dat het niet is toegestaan. Een andere groep geleerden zegt dat het wel is toegestaan. Mijn persoonlijke mening doet er niet aan toe. Maar de broeders die daar hebben zijn zijn dat hebben gedaan zijn moslims. Zij zeggen toch dat zij moslim-terroristen zijn. Dus rahimahumullah rahmat en wazia. Wa Allah ma'a shuhada. Ach, zij zijn moslims. Jullie zeggen dat zij moslims zijn. Zij zijn terroristen. Terroristen. Dus geen inshallah. Als zij iets goed hebben gedaan voor de umma, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen de allerhoogste beloning geven die er kan zijn. Als zij iets slecht hebben gedaan voor de umma, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen vergeven en nog het paradijs geven. Amen. Amen. Dus wij hebben geen probleem. Mijn taak is niet om 9-11 te veroordelen en de moslims te veroordelen. Dat is mijn taak niet. Mijn taak is wel om de kofar te veroordelen. En ik veroordeel de terroristische aanslag in Noorwegen gisteren ik veroordeel die kuiver die die kinderen heeft gedood maar ik veroordeel geen moslims Pech. zo ben ik en zo is een moslim zo moet een moslim zijn wij veroordelen kuffar omdat zij kuffar zijn wolekin ik zal mijn broeder steunen al zou er een zwaard op mijn nek staan al zou ik 150.000 jaar gevangenisstraf krijgen ik blijf bij mijn broer staan waarom? Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam) heeft gezegd. Onsor achake zalim en of madloma ja. Sta uw broeder bij. Is hij onrechtvaardig of wordt hem onrecht aangedaan. Daarom wij blijven altijd staan in de rangen van onze broeders. Zijn wij niet akkoord met 9-11? Oké, okay, tot daartoe in onze geschiedenis zullen wij onderling regelen. Als we een probleem hebben, zullen wij inshallah nasiha geven aan onze broeders onderling. Al wie niet akkoord gaat met 9-11, geen probleem. Pak een vliegtuig, ga naar Afghanistan, de eerste beste dat je tegenkomt van Al-Qaida, als je Sheikha'im de dawahiri tegenkomt of eender wie, geef hem dan nasiha dat het niet goed was. En geef hem dan ook dalil uit de en Sunnah. Geen probleem. Kan je hem niet tegenkomen, hou je mond en houd het dan voor u. Je zal hem wel tegenkomen, de dag des orde en leg het dan maar uit aan hem welke dan op tv te komen, zoals die Munafiqin doen, kateraam Allah. Voor het minste komen zij. Wij veroordelen, en wij zijn niet akkoord, en wij dit, en wij dat, zoals toen wij naar Benno Bernard zijn gegaan, en de het de profeet Sallallahu beledigd. Toen wij hem hebben aangepakt in de universiteit, onmiddellijk komen alle komen naar buiten. Wij veroordelen Sharia voor belgium en dit is extremisme, en fundamentalisme, en terrorisme, en alles wat dat meisme isme eindigt. <laughs> Maar subhanallah, vandaag is het verbod. Hebben jullie een isme gehoord, een veroordeling gehoord? agib Behandel ons tenminste zoals dat, oh. behandel hun tenminste zoals dat jullie ons behandelen. Wees eerlijk, ik gewoon. Voordat we gaan spreken over 9-11, kijk naar de hele printje. Waarom zijn die 19 broeders, rahimahumullah, van de bergen van Afghanistan tot naar New York gegaan? Waarom zijn zij gegaan? Wat was hun probleem? Zijn zij psychopaten? Zoals die ene kefir van Noorwegen die wakker wordt en die in één keer onschuldige kinderen gaat vermoorden? Die mensen, er waren 15 Saoediërs bij. Er was een Libanees bij. Er was een Egyptenaar bij. En er was een Jemeniet bij. Toevallig zijn deze vier landen, de vier landen die worden gebombardeerd en aangevallen door de Amerikanen. 15 Saoediërs. Er zijn 400.000 Amerikaanse soldaten die Saudi-Arabië koloniseren. Libanon. Beirut is plat gebombardeerd door de Amerikanen. Egypte. De beste bondgenoot van Hosni Mubarak was Amerika. Die duizenden moslims heeft gedood in naam van Amerika. Haji. Jemen. Al meer dan 15 jaar wordt Jemen dagelijks aangevallen door Amerikaanse drones van de CIA. Dus ja... Die mensen dat zijn gegaan, ja blijkbaar hadden zij hun redenen, want blijkbaar hadden ze allemaal een probleem met Amerika. Dus degene die tegen ons gaat zeggen, ja geen 9-11, 9-11, taqillah, vrees Allah subhanahu wa ta'ala, Vooral die, die, die koffar in Amerika, die onze broeder is dagelijks dood. Hier is een broeder van Afghanistan. Laat, stel hem de vraag wat er allemaal in zijn land gebeurt door die vuile koffar, die kruisvaarders van die Amerikanen. Vraag hem, stel hem de vraag. Stel hem de vraag. Wisten jullie wat de Amerikanen doen? Ik probeer niet de emoties te wikken van de, van de broeders voor alle duidelijkheid. Welke dit is pure realiteit. De Amerikaanse vrouwelijke soldaten gebruiken de, de Koran in Guantanamo als maandverband tijdens hun menstruatie. Ze urineren op de Koran. Ze urineren op de Koran. Zij beledigen de profeet. Ze doden duizenden moslims dagelijks wereldwijd. En dan komt een persoon helle tegen mij 9-11 en die vraagt van mij om die te veroordelen. En al zou er Laten we heel duidelijk zijn ikwoon, Al zou er geen enkel probleem zijn Over heel de wereld En al zou er geen enkele moslim Gedood worden, gedood worden door de Amerikanen En al zouden die moslims echt onrechtvaardig zijn geweest En die, moslim, en die mensen hebben gedood in, in, in, in New York Alleen maar om de kuffar tegen te werken Zou ik nog niet veroordelen Gewoon om hen tegen te werken Om gewoon koppig te doen Om mijn moslimbroeder te steunen dus inshallah dat is hoe een moslim zichzelf moet gedragen. Wallahu a'lam. Dit is wat wij hebben geleerd en begrepen van onze ulema. Wallahu a'lam. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze kennis doen vermeerderen. En ons standvastigheid schenken op dit pad. En ik zeg tegen jullie beste broeders. Het kan een beetje hard overkomen wat ik heb gezegd. Of het kan als Chinees klinken voor bepaalde broeders. Wala kin. Studeer. praktiseer, En dan zal je begrijpen waarover wij spreken bij iedereen. Wil je gewoon slapen en dan zeggen van SubhanAllah, wat zegt die broeder, dan is dat logisch. En er waren heel veel Sahaben die soms opkeken van wat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei. Om even terug te keren. De broeder die sprak over zijn ouders. Een Sahabi kwam naar de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam om af te sluiten. Een Sahabi kwam naar de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hij zei, ja, rasulullah. Hoe zit het met mijn vader? Hij is gestorven voor Islam. Hij zei, wacht even naar Uw vader gaat naar de hel. En de Profeet Sallallahu Alaihi wa was bezig met iets die sahabi was geschokkeerd mijn vader gaan naar de hel en de profeet had dat door dat die sahabi geschokkeerd was hij draaide zich om hij zei mijn vader en uw vader gaan naar de hel dus dat was de profeet alayhi wa als zijn vader en zijn moeder naar de hel gaan wie zijn onze vaders dan en onze moeders dan zijn, zij, zijn wij meer dan de profeet? sahabi hebben ook hun ouders moeten opofferen hebben ook hun familieleden moeten opofferen Abu Jehel was de zoogbroer van de profeet sallallahu alayhi Abu Lehab was de oom van de profeet sallallahu alayhi Abu Talib was de oom van de profeet sallallahu Dat waren allemaal zijn familieleden. De profeet sallallahu had een probleem met Quraysh. Hij had niet een probleem met de Amerikanen, hij had een probleem met Quraysh. Allemaal zijn familieleden. Maar toch heeft hij La ila verkozen boven zijn familieleden. En mogen Allah subhanahu ons die standvastigheid geven en de cijfers begrip geven van La ilaylla Ik ga niet zeggen, zoals heel veel. Uh, heel veel Mashiach <coughs> en, uh, en Duaat zeggen als ik een fout heb gedaan dan is het van mij en van de Shaitan. ik zeg ik heb, wat, ik heb een fout gemaakt in een uitspraak of in een uitspraak of in, een, uh, of in het zeggen van iets of dit of dat. Mogen Allah subhanahu wa mij daarvoor vergeven. Amen. En alle fouten die werden gezegd vandaag zijn van mij alleen en van de shaitan. En alle zaken die juist waren komen van Allah subhanahu wa en zijn boodschapper. Mogen Allah subhanahu wa mij vergeven als ik... Mogen Allah wa mijn tekortkomingen vergeven. En mogen Allah wa al onze tekortkomingen vergeven. Amen. En onze kennis doen vermeerderen. En al schenken in onze daden en in onze... In uw zaal, in het inzicht. En als u daarvan, is het in de